De topman van de pretparken, Plopsa, moet vertrekken bij entertainmentbedrijf Studio 100. Vorige maand kwam Stief van de Kerkhof onder vuur te liggen, na berichten over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesterijen op het werk. De top van Studio 100 heeft na een doorlichting nu beslist dat Van de Kerkhof moet vertrekken. Straks wordt het personeel van de Plopsa pretparken ingelicht en zou Studio 100 daarover communiceren. De voorbije wintermaanden zijn de Vlamingen blijven besparen op hun energieverbruik. Vooral dan op aardgas. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Fluvius voor de maanden december, januari en februari. Het gemiddelde gasverbruik is met een kleine 20% gedaald tegenover vorige winter. Dat is opmerkelijk, want ook toen waren de meeste Vlamingen al aan het besparen op hun gasfactuur. Dat zegt Bjorn Verdoot van Fluvius. En die klank van Bjorn komt eventjes niet... maar die houden we te goed voor straks. Vlamingen die verbruikten ook minder elektriciteit... maar daar is de besparing kleiner. Het gaat gemiddeld om een paar procenten... in vergelijking met vorige winter. En een vestiging van warenhuisketen De Leize... op de Anspachlaan in Brussel... is verzegeld door het gerecht. De inspectie heeft er acht personeelsleden... betrapt op zwart werk. De controle en de verzegeling... van die zelfstandige vestiging gebeurde zaterdag... maar daarna... Zijn de zegels verbroken. Gisteravond werden de klanten weer buitengezet... ...en de deuren opnieuw verzegeld. De supermarktketen wil dat al haar vestigingen overgenomen worden... ...door zelfstandigen. En dat veroorzaakt al twee weken grote onrust... ...bij de vakbonden en het personeel. Ze vrezen voor slechtere werkvoorwaarden. En meer dan de helft van de supermarkten van de lijzen in eigen beheer... ...blijft nog altijd dicht. Vandaag volgt er een nieuw sociaal overleg. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, Gent krijgt geen tweede asielponton... maar zoekt wel nog naar extra opvangplaatsen voor asielzoekers. En de poort tot het Meetjesland wordt gerenoveerd. De middeleeuwse poort aan de Huismanhoeve in Eeklo. Het wordt een wat wisselvallige weerstart vandaag... zwaar bewolkt met kans op regen in Oost-Vlaanderen. Nadien wordt het droger, zo'n 12 à 13 graden... al kan een bui altijd wel vallen lokaal. Krachtige wind ook uit het zuidwesten. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half zeven... en in de app van VRT Nieuws. Willems, leef slim. Goeiemorgen, daar Kim. Goeiemorgen. Goeiemorgen, Charlotte van het Nieuws. Goeiemorgen. Ja, het is twee, bijna drie over zes. De zon is nog niet op, maar uh, ja, die gaat ook niet komen, denk ik. Dat is niet erg, hè? Dan nee, krijg je meer wolken. Je weet dat nooit. Je, nee, je weet dat nooit. Dat is wat Frank ook altijd zei. Zeg, goeiemorgen, de dinsdag. Uh, we gaan zo meteen bewegen. Ja. Ja, dit, dit, zo en dan zo.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 ja, lieve mensen, we hebben deze week een extra Hard voor West-Vlaanderen. En de vroegste vraag is: wat zijn uw typische West-Vlaamse specialiteiten, streekrechten? Aha! Ja, ik moest het, we moesten het even doen. Ja, Charlotte is sowieso van, je bent van Brugge. Wat is het, typisch Brugs? Uh, typisch Brugs, Brugse beschuiten. Oh ja, uh, ja zo donkerbruin, een beetje suikerachtig, heel lekker met kaas, met blauwe kaas trouwens, Een vreemde combinatie, maar lekker. Ja, zo ja, zo. Brengen, zo beschuiten meebrengen donderdag. Ja, dat is wat droog hè. Ja, mag dat iets wat Er mag een blauw kaasje bij. Ja, het <laughs> voilà. oude Brugge natuurlijk, ook ja, lekker hè. Ja, Ook goed. Ja. Wordt die eigenlijk in Brugge gemaakt? Die oude Brugge waarschijnlijk. Ja, die, die, ja. die Brugse kaas die wordt daar gemaakt, dacht ik wel. Ja, toch wel. Heel... Oh, Oké. Okay. Ja. Uh, dus deel dat even in de app van Radio 2. Uh, jij enig idee wat West-Vlaamse specialiteiten kunnen zijn? Zou het niet veel met vis zijn of met schelpdieren of, of met schaal? Maar niet heel West-Vlaanderen ligt aan de zee, hè. Nee, nee maar ja, bijvoorbeeld. Of, uh, en ook kopvlees, potjesvlees en Poperingen, bijvoorbeeld. Ja, uh, ja babeluten. Die komen wel van moeder babeluten aan de zee. Ah ja, ja. zo van die karamel. Uh, ja. dat is ook van aan de kust, echt. Hè? Kom, uh, laat ze maar komen. Misschien kennen we ze toch niet. Diksmuitje pannenkoeken zijn er ook, ja. Dus er, er heel veel. Deel ze gerust even in de app Deel van Radio 2. Ja. Maak ons gek. En jezelf ook. En ja, hoor, zet hem op. Misschien even de televisie op. Je mag nu echt bewegen. Zet je radio heel hard. Want deze band in 1978 deed heel de wereld zot worden. Jouw goeiemorgen zelf voor Komt-ie hoor. Hey, hey. VRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Ja, je weet hoe het gaat. Als je hem niet wil zien dansen, moet je nu even ach, ach, ach. uit de af gaan. Kom maar, boys. Goed gaan, hoor. Het is toch genieten, niet? Hij is betrokken. Ja, nu nog niet. ze biet, hè. off the ground, I said, Young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy, Young man. There's a place you can go, I said, Young man, when you're short on your People and YMCA. Toen wel mooi meegedanst, mooi meegezongen. Zo hoort dat, hè. Radio's weer. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Goedemorgen. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving. And be here now with me. Won't you be here now with me? Come on and dance, dance, dance, let it be You're perfectly sick, you got that moveless disease. It's a one stop shop for that heart swept And Be here now with me. Won't you be here now with me? Van George Ezra. Het is 11 over 6. Goedemorgen, welkom bij de Dinsdag. Grijze Dinsdag, maar dat is niet erg. Hè? Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. En gisteravond was dan ook echt voorbij. Het laatste weerbericht van Weerman Frank de Bozere. Oh. Heb je gezien? Nee. Nee. nee, omdat ik uh, net de kinderen eten aan het geven was. Dus dat, wij, wij noemen dat spitsuur bij ons thuis. Ja. Dus, uh, geen tijd voor het weer, maar ik heb het daarna gezien. Ja, het was, uh, ik, ja, het was, het was zo gewoon Frank de Bozeren. Hij heeft er eigenlijk niks speciaals van gemaakt. Maar ik had dat wel verwacht. Dat is ook zo. Ja, toch een gewone mens. Ik, maar nou, dacht, zoals wij allemaal. Maar... Een klein moppetje erin of zo, op zijn Franks was nog tof geweest. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij is heel bescheiden en dat siert hem. Je kan trouwens nog altijd die uh, dankweerman Frank portretten of de reportage bekijken op VRT Max. Ook wel heel mooi. Hij breekt zelfs even. Heel even. Op het moment dat hij over komop tegen kanker bezig is. super mooi om te zien. Het was een prachtig project en de blijkbaar een boel mensen hebben hem ook verrast. Hij wist van niks. En het project had zelfs een codenaam Tulpenproject. Ah ja, want als je zo gaat beginnen mailen afscheid Frank ja, dan komt dat toch wel eens per ongeluk bij hem terecht. Goed hè, Tulpenproject. Het hart voor west vlaanderen deze week. Dat klopt hè. D -dum, d -dum, d -dum. Ja, en uh, wij vroegen ons af... Ja, Shema, ga blij zijn dat ik hier ook oproep. Zie is er nu niet, maar Charlotte, jij het ook graag ja, ja, ja, ja, laat maar komen. Dus uh, ja, ik vroeg mij af wat de streekgerechten waren. Eh, misschien kan dat donderdag ook, uh, als iemand een voorbeeld heeft... Breng het gerust naar ons, want we komen donderdag <lacht> naar jou. Uh, maar we hebben hier al een paar suggesties. Marijke Vries zegt... In de streek van Avelgem hebben we pyro's. Heel lekker, ik weet niet wat het is. Ja, pyro's zijn uh, een soort van broodjes met uh, vlees in... en die worden ook gebakken in de oven. Ja, wel, je zegt broodjes, maar... maar Vrist, het is niet alleen broodjes, het is nog iets anders. Vertel eens. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Het is niet alleen met broodjes, maar met. Ja, dat is. Uh, dus dat is rauwe gehad dat ze in een, een deeg, een pistolet steken. Toch, ja. En dat pakken ze dan af in de ogen. En je kan dat dan afhalen bij de bakker en uh, dan in je oven opwarmen. En dat is heel lekker. Alright, kijk, dat soort dingen. Met een beetje ja. mayonaise, een beetje ketchup. ideaal zeg. Er zijn er ook binnengekomen, onder andere Lieselot Vervaken uit Oostkamp. Goedemorgen, Lieselot. Goedemorgen. Spreek het zelf even uit. Wat, wat heb jij nog? Uh, Totjespap. Vertel, wat zit er in Totjespap? Pap is een soort puree met karnemelk gekookt. Ja. En dan is er een goed vet laagje op met een gebakken ei. Ja. Kan niet slecht zijn. Beetje zuurig wel, hè? Ja. Ja, nee. Ik, ja. Door kardemelk. Is heel zoet. Dat is uitgekookt, redelijk. Uitgekookt? Goed, zo zijn ze wel in West-Vlaanderen. Dankjewel, Lieselot. Heel fijne ochtend. Ja, dat is positief, dat is positief bedoeld. Hè. Dat is positief bedoeld. Er was er nog eentje. Ik ken het niet. Ja, Christophe Jacques zegt uh, pompen, schitterstaart. Het is een staart of een taart? Wat is het volgens jou, het is een taart. Het is een taart. Ik dacht uit de regio Dadizelen. Klopt, ja. En uh, pompeschitters, dit, dit komt eigenlijk van iemand die echt stond te schijten bij een pomp. Oh. Maar het wil niet ja. zeggen dat het een vieze taart is. Maar de oorsprong van de naam gaat naar zo'n verhaal terug. Uh, het, het is met abrikozen, dacht ik. 14 over 6. Daar kun je wel eens in de van leggen, toch? Ja. Het is niet pompen het is niet schitter Soms is schitten en soms is kitten. Ja, vooral in de regio Kortrijk is het sk. Ja. en skitten, Oké, vandaar. Pompen-schitterstaart. Mahousa. Wat een dag, wat een dag. Dinsdag is het maar net begonnen en het is al een vetzakkerij. Hey, welkom bij Radio 2. Goedemorgen. morgen Chris Bovijn is een beetje aan het lachen met ons West-Vlaamers. Is zo hoor. Maar jij bent van West-Vlaanderen, dus... Uh... Ja, maar er zijn heel veel verschillen, hè. Dus, zoals daarnet, schitters en skitters en... Skitters, ja. ja dus ik zeg het dan misschien ook niet juist, kan. Ooit, er was ooit een liedje, dus, het is heel plat, hoor. Uh, komt uit Tielt. Ritten zat Kijk je dat? Wat? Ritten zat En wat wil dus... dat zeggen? ja. Ja, dat, dat zullen de luisteraars ja, terecht, man was zijn behoefte aan het doen buiten De Haag. Achter De Haag eigenlijk, Achter ja. Rits zat Dat moet je daar uit. <laughs> ja, kijk ja. Mahoza. Ja, dat. Um, nog een vraag die binnengekomen was trouwens, want je zei ik was mijn kinderen eten aan het geven toen Frank de Bozer zijn laatste weerbericht deed. Ja. Eten die pas om acht uur? Nee, dat was toch om zeven uur? Nee, dat was na het journaal, hè, rond een uur of acht of zo. Ah, ik dacht acht. dat het om zeven uur was. Nee, dan lagen die al in hun bed, maar ik heb het zelf pas om negen uur of zo teruggezien. Maakt niet uit, ik heb het gewoon niet live gezien. Nee, het, is ook, het, was, een, het was een eerlijke vraag van een luisteraar. Ja, dat mag. Nee, nee, ja. acht uur is te laat. Dat, uh... Maar, vooral, uh, West-Vlamingen, ga vooral even buiten. Het is oké okay weer, want nu donderdag zitten we live in Kortenmark aan de Mouterij. Aan het Brouwersplein, koffiekoeken, koffie, hele show. wheels en wheels live. En er is ook net markt. Ik heb gecheckt, maar ik word zo te heerlijk oh. toch? Ik vond dat vorige week... Charlotte, jij was er niet bij. Nee, dat maar was... ik heb het gezien. Ja, dat gehoord. was heel gezellig. Uh. Uh, iedereen kwam daar. Mark Kramer zijn heel warme, lieve mensen. Iedereen kwam van zijn kraampje zoiets brengen. Dus uh, Shema en ik zijn zo naar huis gegaan met prei, witloof, kippenvleugels, snoepjes. Noem maar op. En alles. zo geraken de die kinderen nog aan eten op die manier. <lacht> voilà. Prachtig. Bon, hoe zit het met jouw gas? Pardon? Ja, over een minuutje. Is de voorraad op? Dat is helemaal top! Want alleen deze week bij Bol.com... koffie tot 20% korting op de adviesprijs... van onder andere Douwe Egberts en Nescafé Dolce Gusto. Doe je voorraad voordelig aan... in de app van Bol.com. Goedemorgen, morgen! Daar moeten we het over hebben over gas. Je blijft blijkbaar wel... Ja, spaarzen met energie, lieve luisteraar. Er zijn gezinnen in Vlaanderen... verbruiken tot ongeveer een vijfde minder gas... Zelfs terwijl de energieprijzen aan het dalen zijn, Charlotte. Blijkt uit cijfers van de Fluvius. En de voorbije wintermaanden december, januari, februari, lag het verbruik dus minder als je het vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar waren we ook al massaal aan het besparen op energie en hoge prijzen. Mm -hmm. Maar nu ligt het verbruik ook nog lager. Dus we blijven het eigenlijk gewoon voortdoen. Onwaarschijnlijk. Oh, het ja, daalt. Voelen we het al in op onze factuur? Maar als je een contract hebt met een variabel tarief... dan um, zakken um, die, die prijzen, zakken, maar het is niet meteen voelbaar. Dus aangezien uh, ze dalen en al een tijd aan het dalen zijn, is het nu misschien wel goed om van leverancier te veranderen. En we hebben onze inspecteur in huis. Hè, die kunnen we daarvoor altijd vragen stellen en gebruiken. Hè, maar we hebben, hij heeft ook een korte podcast samen met onze collega Kathleen. En die kan je vinden op VRT Max of radio 2.be. En daar staat eigenlijk alles of kan je alles horen over over hoe je kunt veranderen van een uh, contract op dit moment. Okay. Want het is de moeite. Durf niet te veranderen zo. Het, het lijkt me, het, ik heb zo het gevoel dat het allemaal meer gaat kosten dan achteraf. Ja, ik heb ook wel een beetje schrik, maar... We gaan luisteren naar de podcast. Ja, ik heb gewoon het, het idee dat als je verandert, dat het uiteindelijk altijd hetzelfde blijft. Dus dat er heel gedoe is en dat het daar dan ook weer duurder wordt. En dan zou je weer terug moeten veranderen. Dus dat je eigenlijk bezig blijft. Ja, als we zeggen van het is het moment, dan is het moment. Radio2.be, vind je alle informatie daarover. Kan je die podcast ook beluisteren. Moet dan even naar, naar jouw hond trouwens. Hoe heet jouw hond, Kim? Onze hond heet uh, Baloo. Baloo, is van, van jou, Baloo. Nee, die is wel van mijn man ook. Hè. Ja, ja, tuurlijk, ja, man. ja. ja maar Ja, van ons. Ja. Maar uh, Baloo is blijkbaar populairder dan Samson intussen. Dat is een Labradoodle, ja. Enorm populair hond op dit moment. Wat is er, wat is er plots aan de hand, Charlotte? De fok fokkerijen zien dat de vraag zo groot is. Er zijn zelfs wachtlijsten en de prijs stijgt. Mm -hmm. dus bij de energie gaat het naar beneden. Maar bij de Labradoodle 2000, 3000 euro voor een hond... En, en ja, dat komt, oh, dat of? heb ik dus niet betaald. Hè. Dat is net het ding. Bij, uh, ja. dus bij ons is hij al uh, acht jaar en dat was totaal geen populair ras. Uh, dus dat was eigenlijk een hondje waar niet zoveel vraag naar was. Ja. We hebben helemaal zoveel oh, niet betaald, maar dus ondertussen... Hoe ja. komt dat? Ze duiken vaker op op televisie. Um, ze zijn ook populair bij BV's, maar dus jij bent een trendsetter, Kim. Ja, ja. Maar Julie Vermeire, he, Die heeft die hond wat recenter. Uh, Sunny en ook James Cook en Dieter Koppes die hebben een labradoedel. Ja? Ah wel, James dus, uh... Cook heeft een labradoedel omdat hij die van ons zo leuk vindt. Ah, kijk, Dat is echt waar. Voilà, je bent een trendsetter. Die heeft hem via ons. Oh, het zijn ook hondjes, dus ik ben zelf allergisch. En uh, die ruiven niet. En dat zijn zo'n soort anti-allergische honden. En daarom zijn ze ook wel heel populair en goed. Want mensen die dan allergisch zijn, kunnen op die manier ook wow. een hond houden. Wat een voordeel. Dus, amaij, wat een voordelige hond. Doe niet ook de was. Nee, maar ik moet zeggen, maar ik wil er nu ook niet te veel reclame voor maken te laat. Ja, Ik vind het een beetje jammer van de prijzen en, en dan krijg je ook broodfokken en zo natuurlijk Dus ik vind het helemaal niet zo fijn ja. uh, Maar ze hebben gewoon ook een heel lief en zacht karakter zijn intelligent, zijn heel kindvriendelijk uh, Dus ja, voor gezinnen is dat, is dat eigenlijk wel een laat, ideale hond Laat je informeren ook altijd Hoe kun je dan broodfokkers van andere fokkers onderscheiden? Ja, ik denk dat je dan kunt weten via het certificaat. Hè, een soort van paspoort dat je krijgt voor je hond. Ja. En de chip. En dan is alles officieel. Een ja, asiel is natuurlijk altijd beter. Maar ik denk dat mm, je lunches niet vaak in. Nee, nee zitten zo, uh, zo populair zijn. Ja, helaas. Laat het gerust even weten in de app van Radio 2. Hoe je dan uh, de goede fokkers vindt. En kijk, nog twee labradoodles. Luister. Morgen, morgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Klujo? Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Hallo, ik ja. ben Koen Krukken. Okay. die momenten <laughs> zouden eeuwig moeten blijven duren. S'morgens vroeg, ik breng het ontbijt naar de kamer. Het is nog donker en jij ligt nog van de slapen. Je ene been hangt uit de bed, je haalt het erop. Zacht is wat te praten. Je kan niet laten en toch moet je even gaan Radio God knows what is hiding in those weak and drunken hearts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 Sick? Give me a hand and I'll hold it People, help the people Nothing will drag you down Oh, and if I had a brain Oh, and if I had a brain I'd be cold as a stone Rich as the fool that turned all those good hearts away God knows what is hiding in this world Het is de 1212 12, people help the people. Het is voor de goede zaak. De aardbeving in Syrië en Turkije, die slachtoffers zijn er nog altijd. En het gaat er nog altijd niet goed, dus uh, gaan we halen. We geven over de labradoodle, die heel populair is. En broodfok en fokkers. Het blijkt heel moeilijk te zijn om daar een lijn in te zetten. Mark zegt bijvoorbeeld, een broodfokker heeft heel veel verschillende rassen. Een goede fokker heeft 1 à 3 rassen. Maar zelfs die kan er toch uh, het uithangen. Ja, ik heb er geen idee van, maar ik ben er heel... Uh ja voorzichtig mee en, en het is ook altijd belangrijk dat je denk ik de mama en de papa mag zien van een jongetje dat je daar binnen mag en dat je dingen mag zien en vragen en... informeer je goed bij andere eigenaars lijkt me toch wel ook ja. dat vooral he. weer kijken het is intussen half zeven belangrijkste VRT nieuws krijg je van Charlotte Kruul goedemorgen de topman van de pretparken Plopsa moet vertrekken bij entertainmentbedrijf Studio 100. Vorige maand kwam Steve van de Kerkhof in opspraak... na berichten over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesterijen. Straks wordt het personeel van de Plopsa pretparken ingelicht... en zou Studio 100 erover communiceren. En de voorbije wintermaanden zijn de Vlamingen blijven besparen op hun energieverbruik... vooral dan op aardgas, dat zegt netbeheerder Fluvius... op basis van de cijfers van december, januari en februari. We verbruikten ook minder elektriciteit maar daar is de besparing kleiner. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van der De stad Gent zal geen bijkomend asielponton voorzien in de haven. Er komt mogelijk wel een kleine uitbreiding van de bestaande Reno Boot. Die ligt er nu al twee jaar en biedt aan 240 asielzoekers plaats. Maar de overeenkomst met de eigenaar loopt later dit jaar af. Schepen rudikeldes. Wij weten bijna zeker dat er een vraag zal zijn tot een verlenging. Wij staan daar positief tegenover. Maar nog beter zouden wij vinden dat er een nieuwer, een beter ponton zou komen. En dan hebben we ook geen probleem dat dit ponton iets grotere capaciteit heeft. Daarnaast hebben we ook een stedelijk opvanginitiatief met op dit moment 85 plaatsen. Ook hier is er bij ons bereidheid om het aantal plaatsen uit te breiden. Gent hoopt zo 50 extra plaatsen te vinden voor asielzoekers. In Zonnegem bij Sint-Lieves-Houtem is een bestelwagen volledig uitgebrand. Een man had met een hamer de vooruit van de bestelwagen ingesteld ...en een brandbom in de bestelwagen gegooid. Door de brand zijn ook enkele ruiten van een huis in de buurt gebarsten. De man zelf is dan aan de overkant van de straat blijven staan... ...tot de politie kwam. Hij is opgepakt, niemand is gewond geraakt. Het is ook nog niet duidelijk waarom de man de brandbom gisteravond had gegooid. De Universiteit van de Gent wil een gat in de begroting dichten van ruim 30 miljoen euro. En dat moet gebeuren tegen 2027. In een uitgelekte nota staan tientallen besparingsvoorstellen. Maar de universiteit geeft toe dat er ook ontslagen kunnen vallen. In een mail aan het personeel schrijft rector Rick van der Wallen... dat de universiteit het al jaren moeilijk heeft... om de begroting rond te krijgen. Hij wijst ook met een beschuldigende vinger naar de Vlaamse overheid... die beloftes niet nakomt. Dat scheelt volgens de rector 80 miljoen euro per jaar. In de app van VRT Nieuws lees je meer details. En in Eeklo start het laatste deel van de restauratie van de Huismanhoeve. Middeleeuwse poortgebouwen uit de 13e eeuw... het binnenplein en de terreinen rond de hoeve worden heraangelegd. Ook de toegangspoorten, één voor en een voor voetgangers worden vernieuwd. En in de schuur opent binnenkort onder meer een café. Gedeputeerde Leentje Grillaert. Er is ook een leskeuken geïnstalleerd, vergaderzalen. Enfin, het gaat onherkenbaar worden voor de mensen die er nog lang niet geweest zijn. En er verandert nog veel de komende, ja, of het komende jaar. Uh, dus er zal uh, nieuwe paden gelegd worden, er wordt gewerkt aan de toegankelijkheid. En wat al heel lang is aangekondigd, maar nu effectief zal gebeuren, het poortgebouw zal gerenoveerd en gerestaureerd worden. En het Centrum voor robotchirurgie in Melle investeert bijna 4 miljoen in een nieuwe afdeling. Daar leren chirurgen van over de hele wereld hoe ze kunnen opereren met een robot. Met het geld zijn nu twee nieuwe robots aangekocht, waaronder eentje die met virtual reality werkt. Met die technologie ziet de chirurg meteen wat er in het lichaam gebeurt tijdens een ingreep. Vandaag wordt opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met in de vroege ochtend regenkansen in Oost-Vlaanderen. Het blijft zacht qua temperatuur een graad of 13. Later op de dag wordt het droger weer. Het is vier over half zeven, Mona, vertel eens. Op de Antwerpsring naar Gent verlies je nu al 20 minuten tussen Antwerpen Oost en de Kennedy Tunnel en dan langzaam naar Antwerpen op twee plekken, op de E313 vanaf Massenhoven met 20 minuten en op de E34 vanaf Oeligem met 20 minuten. Het is niet plezant als je daar met je camion in staat, maar voor de rest is het precies rustig vanmorgen. Ja, laten we hout vasthouden, want het is wel nog vroeg om dat al te zeggen, denk ik. Ja, dat heb ik niet gezegd, maar misschien is dat land een klein beetje in rouw omdat Frank de Bozer met pensioen gegaan is gisteren. Dat Zo, wat zou die nu aan het doen zijn? hem eens bellen. Vroeg ik me daarnet af, wat zou Frank aan het doen zijn? Die is, die is toch wakker. Tuurlijk, die gaat zeker wakker zijn. We gaan die wel met rust laten, we gaan die niet bellen. Maar ik zeg toch niet dat we moeten bellen? Oh, nee was het mij aan taf vragen, zo als oh, we allemaal gegeten hebben. Ik zag het, ja, nou. <laughs> En wat zou omgeven? Ja, dat soort dingen. Ja, ja. Geef je lievelingsplek wat liefde. Ruim ze op tijdens de schoonmaak. Schrijf je in op mooimakers.be. Mooimakers! .be. Mooi Campagne met de steun van Vlaanderen. Zeg, moeten we eens niet naar de kinderen bellen? Naar wie? Naar de kinderen. Uh, wie dan? De kinderen, schat? Dat ken ik niet. Dat zeg <laughs> Ontdek Europa, herontdek elkaar. Spanje, vanaf 39 euro enkele reis. Boek je tickets op brusselsairlines.com. Brussels Airlines, you're in good company. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. Who's like Jagger, Maroonfiving, Christina Aguilera. Mensen dagen ons uit om West-Vlaams te praten. Ik vind het altijd gevaarlijk om dialecten na te doen, maar omdat Nico Pieters het zo mooi vraagt. West, kan je hier nog een beetje West-Vlaams? is niet makkelijk, en niet moment, de naar het Lichtervelden. Was zoiets, uh, Charlotte? Ja, ik het. Is wel. is een boodschap aan de luisteraar, Daag je hem dus niet uit. Dan nee, krijg je dit? Ja, die dat. Hoe is jouw Vlaams? Goed, heel goed. Ja. Kijk, lieve bestvlaamden, je gaat buiten. Ja? Ja, maar ik heb hier Bernard Leger. Uh, ja, ik moet, misschien moet ik het eens proberen, maar het is echt een heel moeilijke zin. Maar. Wacht, hè? Het is dit dat tut is, want als tut is, is tut. Absoluut. Oh, Heel mooi, heel mooi. Als je naar buiten gaat in West-Vlaanderen en je ziet een vlag van Goeiemorgenmorgen, deel ze nog snel in de app van Radio 2. kun je nog een prachtig weekendje winnen buiten West-Vlaanderen. Goeiemorgenmorgen. Uh, let even op, uh, we gaan wippen. Hallo, ik ben Koen Krukke. Niet met u, Koen, sorry daarvoor, want vandaag begint het Vlaams kampioenschap tegelwippen. En luisteraar, jij kan meedoen. Luister even zeer goed. Het is echt eens ernst, want als je veel tegels, beton of verharding in je tuin hebt, kan je lekker tegelwippen. En dat tegelwippen kan je doen met de leukste wipper van het land, ambassadeur en tuinman Bartel van Riet. Goedemorgen, Bartel van Riet. Goedemorgen, vrienden. Ja, live vanuit Noorwegen. Ben je dan een tuin aan het aanleggen voor de Vikingen? Uh, dat is een beetje moeilijk, want er is een halve meter sneeuw. Deze dus dit is gewoon niet lukken vandaag. Och, dat is nog iets anders. Hè? Dat zal voor een andere keer zijn. Maar Bartel, wat is tegelwippen? Ja. Ah, wel, het, het woord zegt het uiteraard gewoon zelf. We moeten zoveel mogelijk tegels uit de grond wippen en die als het kan vervangen door groen. Uh, we hebben veel te veel verharding. Is dat asfalt, zijn tegels, dat klinkers, het maakt daar niet uit. Maar heel Vlaanderen ligt bezaaid vol met te veel verharding. Mm -hmm. En we weten allemaal dat er wel een beetje een probleem is met onze waterhuishouding. Dus hoe meer ja. we die tegels dat we eruit krijgen, die dat geen nut hebben bijvoorbeeld, dan kunnen we die beter eruit dippen. En je dat daar iets, uh, iets nuttiger in de plaats komt. En hoe gaan we dat dan gedaan krijgen? Um, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je pakt een koevoet, een boorhamer ja. en je begint te halen. Ja, ja, maar hoe gaan we de maar mensen zover krijgen? De ja, die, die mensen hebben daar geïnvesteerd natuurlijk in een mooie oprit bijvoorbeeld. Ja, maar dat is eigenlijk niet altijd waar. Hoeveel mensen hebben geen huis gekocht die, die uh, een oprit hebben, die dat precies een vliegplein is in plaats van gewoon voor een auto op te zetten? Juist. En het zijn die zones in Vlaanderen waar het om gaat. Ik Kijk toch maar bijvoorbeeld gewoon een speelplaats voor die kinderen. Dat is 9 van de 10 met een hele hoop beton. Ja. Zonder nut, dat is het niet leuk om op te spelen. Nu Het leuke is, gemeenten die kunnen wippen tegen elkaar. De gemeente met de meest gewipte tegels, wat, wat krijgen die? Want het is echt een wedstrijd. Hè? Ja, die, dat is niet per se dat daar een prijs aan vast hangt. Maar het is natuurlijk wel een beetje prestige. En vooral, het is leuk om elkaar uit te dragen, hè. Een spelletje ervan maken, maakt het altijd een beetje leuker om iedereen op de op kaart te krijgen. Ja. Dus op die manier heeft deze campagne wel het doel om gewoon die gemeente, daar die gemeente uit en dan uh, proberen een groenere omgeving uit uh, te krijgen, dus een groenere gemeente te worden. Mm. Hoe zit het met de verharding in jouw Tuin? <laughs> ah, wel goed eigenlijk. Ik ja? heb niet zoveel verharding. Ik heb, uh, mijn oprit is ook niet een vol uh, plein van, van cafeien. Ik heb een karspor aangelegd. Dus enkel waar ik rij, is de lichte verharding. Ah ja, het grappige is, ik moet eerlijk zijn, Bartel van Riet heeft een deel van onze tuin aangelegd en onze oprit, dat zijn allemaal kasseien. Er staat wel groen naast, heel veel groen, dat wel. Zeg maar, Bartel van Riet, tegelwippen. Wat zeg je? Ja, er staat heel veel groen bij veel, Heel veel groen, Bartel. Heel veel. Tegelwippen, doe mee en overtuig jouw gemeente. Zeg, over tegelwippen gesproken, hoe is het met de kinderen? Heel goed, heel goed. Twee kleine hoedjes. Ja, zo, zo hoort dat ook, hè man. Zo hoort dat dus. Veel plaatsen, okay. veel groen nodig. Die kunnen gaan tegelwippen bij de mensen. Hoppa, eruit. Vandaar dat uh, die Bartel gewoon de in de sneeuw zit daar. Die jongste die breekt toch wel af. Dat komt er later. Komt maar, goed. Laat die maar los. Bart e. ja. dankjewel ja. om tegelwippen even toe te lichten. Dus kijk, je weet wat gedaan, lieve mensen. Fijne ochtend daar. Je dat jullie ook, hè. Vluggezegd. Bye. De vraag, hoe komt het dat Zijn. We blijven in de schaduw staan. Het lijkt alsof wij hier voor altijd verloren zijn. Kan het even niet meer wit of zwart gaat het leven. Soms niet veel te hard Ik wil mega met je Ver weg hier vandaan In ik geloof Goedemorgen. Margot van de Regio. We moeten het hebben over Margot van de Moto. Je hebt ook nog een Moto gehad? Even. Nee, nee. ik heb een Brommer gehad. Ah ja, oké. Okay. Toen ik zo 16 jaar was. En hoeveel CC was dat? Hoeveel wat? CC? Dat weet ik niet. Hè. Ik heb het je... niet opgedreven en zo. Dat zeggen ze toch altijd? Hoeveel CC is dat? Maar het was eigenlijk het was een heel slecht idee. Mijn ouders zeiden, ja, zou je dat wel doen? Want ja, je bent zo nogal onhandig en zo. En dat is gevaarlijk. Tje. En zoals steeds hm. ging ik dan in tegen mijn ouders en moest en zou ik dat hebben. Ja. En dan ben ik twee keer keihard gevallen moest ik dat ding niet meer hebben en heb ik het aan mijn broer gegeven. Amai. Maar ik moet okay. het altijd eerst even zelf voelen en denk ah ja, nee, inderdaad. Heel slecht idee. Dus ja. De lente begint dus veel mensen die met de motor willen rijden en Margot van de regio zoekt daarom een heel specifieke motaar. Dag Margot van de regio. Goedemorgen. Goedemorgen, Hallo. Daar Dag sta Margot. je weer. Vertel eens. Ja. Ah, wel, het is niet echt ik die op zoek ben naar de motaar, maar vooral uh, Ine en Kelly. dat zijn twee meisjes van 25 die in een uh, motoclub zitten in Zedelgem uh -huh. uh, en zondag is die hun 37 e lenterit van de motoclub, dus het is het ideale moment om uit te rijden, ook al zou ik nu niet echt zeggen aan de hand van het weer. Maar um, ze zitten daar eigenlijk met een probleem. Um, de motoclub, die telt meer dan 200 leden, maar er zijn maar drie vrouwen die effectief met de motor zelf rijden. Er zitten er wel verschillende achterop, maar die echt zelf rijden, dat zijn er maar drie en dat kan volgens... Scalia dus en Inne veel beter. Dus ze zijn op zoek naar vrouwen die willen meerijden, maar ik ga het hun gewoon straks zelf in geuren en kleuren laten vertellen. Ben jij straks meerijden? Misschien, ik vind dat wel leuk. Mijn papa heeft een moto en ik zit graag mee achterop. Voorzichtig, hè, Margo. We hebben u nog oh, nodig, hè? Ik heb vorige nog keer nog. al in je vinger gesneden met patatjes. Dus nu op de moto: ik ben een <lacht> beetje ongerust. ja. Zeg maar, Margot, belangrijk. Donderdag, ja. dan zitten we in Kortemark live. Je bent een hele dag in West-Vlaanderen. Gaat naar de vijf meest verrassende plekken. Um, en we zoeken nog iets in de regio van Brugge. Uh, Charlotte, ja. jij bent van die streek daar. Ja. Wat, wat zouden leuke dingen kunnen zijn om haar naartoe te sturen waar je zegt van, nee, bestaat dat echt? Een frietmuseum. Het enige van Europa, dacht ik, in Brugge. Ben ik geweest, ja. Ah, kijk. Ja, ja, voilà. Top. Um, ook uh, de bierleiding van Brugse Zot, bijvoorbeeld, loopt drie kilometer Onder de stad. Wauw. Van, van de brouwerij naar de bottelarij. Oh, Dus we praten nog, gewoon. Ik hoor veel dus drinken en eten. eten ja, ja, ja. dat is zo natuurlijk. Dus uh, lieve mensen, dat je zelf een goede ideeën hebt in de buurt van Brugge of in West-Vlaanderen in het algemeen. Deel ze zeker met Margot van de Regio. Dankjewel. Margot van de Regio. Oh, dit is goed. Dit is zo goed, mannen. Heb ik al gezegd dat dit goed is? Ja. Dit is goed, Roy <laughs> Obersten. I see love that money just can't buy One book from you I drift away I pray that you Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live dingen binnen, hoor. Ja. Provinciaal domein Intelligent, Heel mooi. Oud-Sint-Jan, de Toren, Begeinhof, Asbroekse Meersen. Laat die tips gerust komen. Goedemorgen, Peter en Kim. Radio 2 was even aan het wiegen. Het was mooi, het was mooi, ja. Niet zo heftig. Mensen zijn meegegaan, dat is goed. bijna 7 uur, hier. Goedemorgen. Reinaars Kom dit weekend naar de open deurdagen en geniet van de gratis isolatie-upgrade op jouw ramen, deuren en veranda. Vind je vakman via reinaars.be Schatje. Ja? Kom, we gaan naar Impermo. Gaan wij nu al tegels kiezen? Jawel. Maar onze ruwbouw staat er nog niet eens. Ik kan niet wachten, schat. Ik kan niet wachten. Bartiebouwacties bij Impermo. Ontdek nu zondag kortingen tot wel 70% in onze 14 toonzalen. Tegels, nachtiersteen, parket, Impermo.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 Je vakman via reinaars.be Afval sorteren, dat is echt mijn ding. Je zet simpelweg op de juiste dag. Je vuilniszakken op de, op de stoep? stoep zijn een belangrijke oorzaak van mobiliteitsproblemen voor 79% van de blinde en slechtziende personen. Help hen en zorg ervoor dat het voetpad vrij blijft. Samen naar meer zelfstandigheid. De Braille Liga en andere kijken op het leven. Meer info: gezellig aan je ontbijt, Walter Grootaars. En jouw om die Goeiemorgen, ook eindelijk eens te winnen. Kom aan, doe je best, het is dinsdag. Goeiemorgen. Elke dag, Welkom voor 2, Radio 2. 7 uur, 14 uur, Charlotte Kroon. Goeiemorgen. Vlaamse gezinnen bleven afgelopen winter sterk besparen op energie. De topman van de Plopsa pretparken moet vertrekken bij Studio 100. En er is opnieuw sociaal overleg bij De Leijzen. De voorbije wintermaanden zijn de Vlamingen blijven besparen op hun energieverbruik. Vooral dan op aardgas. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Fluvius voor de maanden december, januari en februari. Het gemiddelde gasverbruik is met een kleine 20% gedaald tegenover vorige winter, maar ook toen werd er al minder aardgas verbruikt omdat de prijs ook dan hoog was, zegt Bjorn Verdoot van Fluvius. Het is moeilijk voor ons om in de hoofden van de mensen te kijken naar wat ze precies hebben gedaan om dat gasverbruik terug te dringen, maar ik kan met inbeeld dat het gaat van ja, de thermostaat een paar graden lager zetten. Bepaalde ruimtes in huis misschien toch iets minder of misschien zelfs niet meer verwarmen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er voor andere energiebronnen dan gas is gekozen... om de voorbije maanden de huizen te gaan verwarmen. Dat zou ook om hout of pellets kunnen gaan, bijvoorbeeld. Vlamingen verbruikten ook minder elektriciteit, maar daar is de besparing kleiner. Het gaat gemiddeld om een paar procenten in vergelijking met vorige winter. De topman van de pretparken, Plopsa, moet vertrekken bij entertainmentbedrijf Studio 100...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 Twee weken geleden kondigde de supermarktketen aan dat het de 128 winkels die nog in eigen beheer zijn wil overdragen aan zelfstandigen. De gesprekken tussen vakbonden en directie verlopen moeilijk. Vorige week verlieten de vakbonden na een kwartier al het sociaal overleg en een ondernemingsraad gisteren werd gestopt omdat de vakbonden de veiligheidsmaatregelen er te verregaand vonden. Dat zegt ook Koen de Punder van de Christelijke Bond. Het is natuurlijk wel een beetje olie op het vuur gooien als men daar ineens... Uh... Mensen die naar een ondernemingsraad komen, gefouilleerd worden aan de ingang, vaststellen dat ze op een vergadering zitten, waar bij wijze van spreken meer security personeel is dan, dan dat de leden van de ondernemingsraad zijn. Dus dat is ja, als je een sereen wilt onderhandelen, doet, doet je zoiets niet natuurlijk. In Brussel is een zelfstandige vestiging van de lijst een tijd lang verzegeld geweest, nadat acht personeelsleden betrapt waren op zwartwerk daar. Het gebeurde zaterdag, maar daarna zijn de zegels verbroken. Gisteravond werden de klanten weer buitengezet en werden de deuren opnieuw verzegeld. Vorig jaar zijn in Vlaanderen 271 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het cijfer daalt, maar daar staat tegenover dat er al maar meer ongevallen zijn waarbij mensen zwaar gewond raken. Bij de dodelijke ongevallen zijn ook al maar vaker fietsers betrokken. Daarom moeten er extra maatregelen komen om het verkeer veiliger te maken. Onder meer de maximumsnelheid op heel wat wegen moet verminderen, zegt Cathy Berks, voorzitter van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid. Het verlagen van die snelheidslimieten, trager, dat betekent minder risico op ongevallen en ook een kleinere impact bij die ongevallen. Maar uiteraard voor en voetgangers is vooral die 30 km per uur als standaardlimiet in de bebouwde kom absoluut cruciaal. Als ook de 50 km per uur op bovenlokale wegen, waar die niet veilig is ingericht voor fietsers. En bij een ontploffing in de door Rusland bezette Krim zijn Russische kruisraketten vernietigd. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. De ontploffing gebeurde op een belangrijk knooppunt van wegen en spoorwegen, waar langs er veel Russische wapens naar het front in Oekraïne worden gebracht. Bij de ontploffing zouden dus Russische kruisraketten geraakt zijn en die waren bestemd voor de Russische Zwarte Zeevloot waarmee Rusland vaak doelen in Oekraïne bestookt. Oekraïne zegt niet expliciet dat het achter de aanval zit maar doet dat nooit wanneer er doelwitten op de krim worden geraakt. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in Sint-Lieves-Houtem is een bestelwagen uitgebrand door een brandbom. De dader bleef kijken en is opgepakt. En in Gent zijn op een half jaar tijd al drie gokkantoren gesloten. Gans op regen vandaag, al zijn er ook veel droge perioden in Oost-Vlaanderen. Zwaar bewolkt weer, dat wel, met zachte temperaturen. Een 12-13 graden lokaal. De wind waait krachtig uit het zuidwesten. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uurtje. Kan je ook al vinden in de app van VRT Nieuws. We'll begint te druppelen daarbuiten, dus er kunnen wel meer problemen komen natuurlijk. Mona van het verkeer, vertel eens. Ja, je merkt het al rond Antwerpen, daar wordt het nu stilaan drukker. Op de Antwerpsring naar Gent verlies je 20 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen aanschuif je tot 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Brecht en een half uur vanaf Massenhoven. Veel rijden richting Brussel, dat doe je vanaf Aflichem, ook tussen Bekkenvoort en Holsbeek met 20 minuten bij. En in Halle op de E 429 verlies je een kwartier. Op de binnenring rond Brussel sta je enkel 10 minuten in de file tussen Goud-Bijgaarden en Grimbergen. Zullen we eens beginnen? Met een onwaarschijnlijk liedje. Altijd hè? Doe dat. Likershop. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Ik een van Nick Rush op mijn camera Zo, uh, hoe heet dat? Uh, punaises? Ja! Uur? En van David Bowie en van Michel Pollentier. Ken je die nog? Nee, hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Dinsdag begint. Ken je die nog? Er zijn nee. heel veel luisteraars die zeggen: ja, Michel Pollentier, tuurlijk. Was dat, was dat een ding? Allee, is, nee. Michel Pollentier was de coureur. De coureur, ah, ja. In ja, ja, ja. de jaren. Ja, jaren tachtig zo ergens. En die, die is ooit uh, betrapt omdat hij bij een dopingcontrole had hij een peertje met uh, valse urine. Ja. Omdat hij dan gewoon die valse urine erin kon gooien. Ja, dat deug je niet. En dan ander, ja, ja, sloeber hoor. En dat vond je zo cool dat je dan daarvan een poster tegen je nee, hebt Nee, ik wist dat gewoon niet. Dat was gewoon een schone poster. Ik dacht van, ah, tof. Heb ja. je die dan uit de joepie gehaald? Of <lacht> ging je uh, ik heb die op een, op een landbouwbeurs in waarschoot gekregen. <lacht> maar we wijken af. Het is vandaag 21 maart, lieve mensen. De dag dat je hoort op Radio 2 dat je blijft besparen op energie. De rente is begonnen, een grijze dag, een beetje druppels hier en daar... maar wel de enige dinsdag 21 maart van het jaar. Ja, Niet ervan. We hebben een hart voor West-Vlaanderen. Een heel groot hart. Je kan nog steeds de vlag van morgen spotten... in heel West-Vlaanderen, in elke gemeente. Uh, dus als je, die foto, als je ze ziet, maak er een foto van. Je mag er zelf mee opstaan, maar dat moet niet. Deel ze in de Radio 2-app. En wie weet win je een weekendje weg buiten jouw eigen regio. Ze hangt ondertussen in Kurne, Langemark, Poelkapelle, De Pannen, Meulebeke, Nieuwpoort. En ik ga dat maar stoppen, maar ja, ze zegt, hangt bijna overal. Ik stel het ook aan het gemeentehuis van Dixmude. Zeer mooi trouwens. En vanmorgen hoor je waarom de meest populaire familienamen in West-Vlaanderen aan elkaar worden geschreven. Misschien eerst even de belangrijkste namen. Ja, blijkbaar. De Smet, Maas, Claes, De Vos en Verstraten. Ja, dus De Vos en De Smet allemaal aan elkaar. Goedemorgen, naamkundige Chris de Wolf. Goedemorgen allemaal. Ja, die ook werkt voor de Universiteit van Zürich op dit moment. Zeg, Chris, de smet, meest voorkomende familienaam in West-Vlaanderen, is natuurlijk van het beroep de Smet, Maar deze de smet is aan elkaar geschreven. Vertel eens. Ja, en heel veel namen uh, van, die, uh, van dat type in West-Vlaanderen. Dat komt omdat we in de Franse tijd, moeten we moeten weer naar de Franse tijd terug, uh, in elke provincie een perfect hadden die dan een eigen administratie moesten aansturen. Mm -hmm. En die bestonden vooral uit Fransen, want ze vonden bij de lokale bevolking niemand die met de Franse bezetter wilde meewerken. Oh, ja. uh, en zo, dan krijg je heel veel Fransen die die Vlaamse namen moeten opschrijven in West-Vlaanderen, maar die die niet begrijpen en dus alles gewoon aan elkaar schrijven. Ah, dat is het gewoon. Dus gewoon een luie Fransman die alles aan elkaar geschreven heeft. Dat is de schuld dat alles aan elkaar... Hangt. Ja, het ligt, het ligt aan hen. Ja. Zeg, ligt vrij dicht bij de Franse grens. Heeft dat dan ook Franse invloeden... Uh, ja, We vinden ook heel wat namen die uh, van Frans taal geherkomst zijn. Kan Wallonië of Frankrijk zijn. Uh, de eerste is al Pollentier, die je net gemeld uh, hebt. Dat betekent polier of pluimveehandelaar. Want in West-Vlaanderen is het vooral voor. Oh, ja. Ja, inderdaad. Uh, de Vau, uh, de naam van de burgemeester van uh, Brugge, is dat denk ik. Hè? Mm -hmm. Dat uh, komt van een oud Frans woord voor uh, beuk, fagus. uit uh, het Latijn is dat. Uh, en, uh, die is dan ook uh, met een fout uh, in de burgerlijke stand terechtgekomen, want die uh, wordt met een kleine F geschreven. En dat is wel een beetje raar. Uh, en van de Lanotte, dat is dezelfde naam als Lanois eigenlijk. Dat betekent Elsenbos. Uh, en bij die van de Lanotte uh, moeten die uh, Lanois of Lanottes dan nog naar uh, Vlaanderen verhuisd zijn. En dan nog die van de eraan toegevoegd hebben. Uh, dus een mijnvorm Frans en Vlaams. Zijn Chris de Wolf: er zijn ook veel verstrates in West-Vlaanderen. Wat heeft dat met straten te maken? Wel, dat kan iemand geweest zijn, een voorouder die aan een straat woonde. En dat is veel meer een onderscheidend kenmerk dan je zou denken. Want de meeste wegen waren niet verhard in de middeleeuwen. Dus wie aan een straat woonde, dat was een onderscheidend kenmerk. Of het kan iemand geweest zijn die straten maakte straten maken. Dus een beroepsnaam. Dat is overigens het type dat in West-Vlaanderen het meeste voorkomt. Okay. Uh, de, de, de herkomstnamen, ook beroepsnamen en ietsje minder die patroniemen. Grappig dat die, dat die straten uniek waren. Zeg, Chris, nog een vraagje. Want straks hebben we Walter Grotaars op bezoek. Ah oh nee. Wij gaat vragen. Wij vroeg, ja, heel, heel de ploeg vroeg zich af um, of Grootaars ook echt ja, daar vandaan komt. Allee. Ja, ja. Uh, ik moet jullie teleurstellen en uh, Walter misschien blij maken. Uh, dit is weer een soort patroniem, komt van Arend of Arnoud. Oh. En die groot moet er dan nog aan toegevoegd zijn, omdat het misschien de grootste was. Of misschien de oudste van de familie. Uh, dus uh, helemaal niet, niet, niet wat jij denkt. Oké, okay, dus Walter is waar gewoon de grootste van, vogel. Waar dat. dacht jij dat vandaan kwam? Nee, gewoon van, uh, ja, <coughs> ja, dat, ja, dat. Goed, dankjewel Chris. Heel fijne ochtend nog bij ons. Ja, graag gedaan. Tot ziens ja Sommige dingen wil je toch weten. Kijk, Walter Grote Arendt En jij mag hem zo meteen uitdagen. Aha. ja Het heeft allemaal te maken met homo universalis. We gaan een spelletje spelen en jij kan meedoen, lieve luisteraar. Dat gebeurt na half acht. Goedemorgen. in een kamer om je aan te raken. Maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten. Zonder dat iemand het ziet.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 Zoals Pollentier, heel stiekem. Ja, garm die mens. Ja, ik vind nu wel heel erg, Michel Pollentier wordt al heel zijn leven geassocieerd met het peertje. Dat was een plastic peertje waar die urine in zat, geen echte peer uiteraard. Ja, ja ik, had er, ik, had, ik stelde mij daar nog wel wat vragen bij. Maar zo is er al één vraag de wereld uit. Ja, maar als Michel nu aan het luisteren was hij was gewoon echt een topcoureur. Dus uh, moeten we wel even recht zetten. Ook in West-Vlaanderen, die vlag, ze komt intussen massaal binnen. Maar je kan ze blijven delen om kwart voor negen. Dan bellen we iemand die een weekendje weg kan winnen buiten de provincie. Maar vergeet ook de streekrechten niet te delen. Oh, nee. dat, is, dat vind ik onbelangrijk. Wij willen eten. Ah, maar zo is... ja, willen, willen, willen. Uh, het zou Graag. natuurlijk leuk zijn als er een nappeken is Zometeen is er trouwens ook iets met eten Het is met een j Als je wil meespelen met Punto Punto Een j, het heeft met eten te maken Ja, altijd ja zeg je. nee. eten. Nu is het nog rustig maar vrijdag is hij er weer. De E3 Saxo Classic. Rijdt Wout van Aert iedereen weer op een hoopje? En gaat hij voor een tweede overwinning op rij? Anne en Daan volgen de wedstrijd de hele dag. Van ochtends in Goeiemorgenmorgen... Ja. ...tot de finish in de Radio 2 Spits. Ja. De E3 Saxo Classic in Harlebeke, Vrijdag de hele dag op Radio 2. Begint op de schoolbanken. Onderwijsniveau in Vlaanderen blijft dalen. Want een goede toekomst begint bij kiezen voor de juiste school. Daarom lanceert het Nieuwsblad De Onderwijzer. Een handig overzicht met nooit eerder gepubliceerde gegevens van elke middelbare school. Hoeveel B- en C-attesten worden er uitgereikt? Hoe scoren de leerlingen later in het hoger onderwijs? Hoe divers zijn de klassen? Licht de scholen uit jouw buurt zelf door op nieuwsblad.be onderwijzer. Nieuwsblad, begin bij ons. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta giusta. Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. 19 over 7 en we spelen vanmorgen met Dirk van der Velde, een militair uit Aalst. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, allemaal. Dank, Peter. Dirk. Dirk, weet je wat Dirk zijn bijnaam is trouwens? Nee. Ik ga het zo meteen vertellen. <laughs> Dirk, vertel jij het dan? Ja, moet dat echt beter, gaan? ja? Ja. <laughs> op op, op, op Nationale Radio. Wat is jouw bijnaam? Okay. Nou? Uh, de foef. Waarom? <lacht> <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ik was ooit uh, kandidaat Prins Carnaval en ook Prins Carnaval geweest. En um, ik had het lumineus idee om overal ietsje te laten komen. Omdat dan krijg je de volle aandacht. Ah, ja. En uh, ik moest dan altijd van die foefjes uitvinden waarom ik te laat was. Ah, uh, zo'n zo foef. Ja, zo. dus het is wel goed dat je er wat extra uitleg bij gegeven hebt. Ja, zeg Dirk, vandaar, ja, vandaar. Ja, ik ken jou een ja. heel klein beetje. Je bent ook een zanger, doet uh, ook in rusthuizen. En onder andere Frank Sinatra. Kun je eens aan een heel klein stukje My Way, zou je dat kunnen op de radio? Minder dan u. beter. Maar ja, jongen. Ah, ja. Oké. Okay. Even. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Ah, Mooi. om zo vroeg te zijn. Goed. Goed stem, hè. En ja, de rest, is de de Dirk? In, Zometeen start ja. de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, ja. Eén letter die krijg je, vul gewoon meteen aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de ja. J. Welke J is een gele frietsaus met brokken ui? Uh, joepie. Welke K was voor Maarten die zwarte van K3? Uh, karn Welke L krijg je van de rechter als je nooit meer uit de gevangenis mag? Een uh, pad. Welke M noemen ze in Frankrijk ook wel huis? Een uh, maison. Welke N is een soort identiteitskaart van een auto? Eh, uh, pas. Tauw. Dirk, Dirk, Dirk, we gaan even overlopen. De J, een gele fritsaus met brokken ui. Je zei Joppie saus, het is Joppie saus. Ja, maar oké. Okay, ja. ah, Welke okay, ja. K was voor Marte die zwarte van K3? Was niet Karen, maar Kristel. Oh my god. Oh ja, ik weet het. Levenslang krijg je van de rechter als je nooit meer uit de gevangenis mag. Deze was wel juist uh, Maison. Die moeten we goedkeuren. En de N, uh, een identiteitskaart van een auto, was nummerplaat. Punto, punto. Alleen, Dirk. Voeft toch? Maar goed gezongen, dus hè? Goed gezongen, ja, dat wel. wel. Voilà, Voilà, voila. Kijk. Het is dat. Dirk van der Velde uit de Geniet van de dag, hè, man? Bye punto, bye, ja. punto. Punto, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja, ja, je zegt van je kan het zelf beter. En eh, wel doe het. Punto, punto. App you in onze radio 2 at Good morning. I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you got being right down to my heart. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original know it all.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 For your Brad Pitt That don't impress me much So you got the looks But haven't got the touch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 Vijf voor half acht intussen. Tegels, nachtiersteen, parket, impermo. Gisteren is Frank de Bozer met pensioen gegaan. En het mooie is, intussen zijn er al nieuwe weermannen die opstaan. Onder andere Conne Rousseau van Vooruit. Ja, ja, ja. Die wouden we ook van alles voorspellen. Geniet even mee. Goedenavond, beste kijkers. Het griepseizoen komt stilaan ten einde. Maar gelukkig genoeg bedragen de maximaprijzen bij de huisarts sinds kort alleen nog... Ja, dat gaat hem niet worden, denk ik. En dan hadden we ook nog een, een, een brave nieuwslezer vannacht bij ons op Radio 2. En die dacht van bah, 10 graden het is geen verschil. Het weer vannacht opnieuw winterse buien, bij temperaturen rond het vriespunt. Uh, excuseer, bij 9 graden. Ja, <lacht> kan gebeuren natuurlijk. Weerman Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Het loopt al helemaal fout. Hè. Frank is één dag op pensioen, dat is niet ja, ja. al fout te gaan. Oh, ja, ja, ja. Maar kijk, kijk naar buiten en ik zie vooral veel ochtendgrijs. Ja, en ook het weer is verdrietig om het pensioen van Frank. Hè. Nog de ganse week eigenlijk met vandaag veel wolken, hier en daar wat regen, dus ja, een beetje een natte start. Ik zou gaan voor een regenjas vandaag en ook twee verschillende sokken. Na de middag krijgen we een paar opklaringen, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden en hier en daar kan er ook deze namiddag nog wel een bui vallen. De wind die gaat zich goed laten voelen vandaag, matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met windstoten tot 50 km per uur, maar de temperaturen die doen het dan wel goed, geen 0 graden, geen 9 graden, maar wel 13 tot 14 graden. Dus dat is zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht dan stilaan droog weer met een paar opklaringen. Minima tussen 6 en 9 graden. En dan morgen, ja, wel veel wolken en hmm. regen. Regen die van west naar oost moet veel wind. Ook met windstoten tot 60 kilometer per uur. En een graad of 11. Ook donderdag nog veel wind en regen of buien. En ja, zelfs de dagen nadien, hè, vrijdag en in het weekend, krijgen we wisselvallig weer met heel regelmatig buien. En altijd veel wind. Donderdagochtend ook, Frank uh, uh, Bram. <laughs> oh. Donderdagochtend ook uh, veel, veel wind vooral hè, en af en toe regen. Ja. Oh, Oké, okay, maar goed, ja. Niels de Stadbader is er live in Korte Mark. Komt helemaal goed. Geniet van de dag. Dit is Nia en Sam yeah. zei het, toch een beetje opklaring. Ja, maar komt goed, komt goed. Ik mis Frank. Olé. Ja. De zon van de timing.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 Yourself to me, some say. One day. One day, maybe. One day, maybe, maybe. Een van de beste televisieprogramma's is Homo Universalis. Kom terug en jij kan meedoen, want ze hebben jou nodig. We hebben het er straks over. Eerst nog het nieuws van half acht. Goedemorgen. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg tussen vakbonden en directie bij de lijsten over het zelfstandig maken van 128 winkels in eigen beheer. De gesprekken liepen al moeilijk. Vorige week verlieten de bonden na een kwartier het overleg en een ondernemingsraad gisteren werd vroeger gestopt omdat de vakbonden vonden dat er te veel veiligheidspersoneel was. En de voorbije wintermaanden zijn de Vlamingen blijven besparen op hun energieverbruik, vooral dan op aardgas. Dat zegt netbeheerder Fluvius op basis van de cijfers van december, januari en februari. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van Driessen. In Zonnegem bij Sint-Lieves-Houtem is een bestelwagen volledig uitgebrand. Een man had met een hamer de voorruit van de bestelwagen ingeslagen en een brandbom in de bestelwagen gegooid. Door de brand zijn ook enkele ruiten van een huis in de buurt gebarsten. De man zelf is aan de overkant van de straat blijven staan tot de politie aankwam. Hij is dan opgepakt. Niemand is gewond geraakt. Het is ook nog niet duidelijk waarom de de brandbom had gegooid. Foto's van de feiten kan je zien in de app van VRT Nieuws. Gent heeft weer een gokkantoor de deuren laten sluiten... omdat de vergunning niet is verlengd. Het gaat om een kantoor van Ledbrokes... dat online weddenschappen op sportwedstrijden aanbiedt. Het gaat al om het derde kantoor in Gent... dat op een half jaar tijd de deuren moet sluiten. Er zijn er nu nog tien over. Dat komt doordat de wetgeving in verband met gokken... twee jaar geleden is verstrengd, zegt burgemeester Mathias de Klerk. Voor bestaande gokkantoor waarvan de vergunning afloopt... De Kijken we geval per verval of die kan verlengd worden. Ook het dit gokkantoor ligt in de nabijheid van verschillende scholen en in de nabijheid van het station. En op advies van onze juridische dienst hebben we dan ook een convenant met het wetkantoor geweigerd. Ik begrijp natuurlijk dat dat niet aangenaam is voor de uitbater, maar het is een bewuste keuze van het stadsbestuur. De uitbater kan wel nog tegen de beslissing in beroep gaan. Nog in Gent zal er geen bijkomend asielponton voorzien worden in de haven. Er komt mogelijk wel een kleine uitbreiding van de capaciteit op de bestaande renoboot. Die ligt er nu al en biedt aan 240 mensen plaats. Maar de overeenkomst met de eigenaar loopt later dit jaar af en Gent wil asielplaatsen blijven aanbieden, zegt scheper Rudi Koddes.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 Gent wil zo'n vijftigtal extra plaatsen vinden voor asielzoekers. De federale regering zoekt nog plekken om de aanhoudende asielcrisis op te vangen. En het Centrum voor robotchirurgie in Melle investeert bijna 4 miljoen euro in een nieuwe afdeling. In dat centrum leren chirurgen van over de hele wereld hoe ze kunnen opereren met een robot. Met het geld zijn er twee nieuwe aangekocht, waaronder een robot die met virtual reality werkt. Met die technologie ziet de chirurg wat er in het lichaam gebeurt tijdens de ingreep. Zo kan de dokter heel precies ...kan hij ook meteen het succes van de ingreep beoordelen. De patiënt moet dan na de ingreep niet meer onder de scanner om te zien of alles wel goed gelukt is. Vandaag is het opnieuw een wisselvallige weerdag. Het wordt zwaar bewolkt in de vroege ochtend. Er zijn ook nog wat regenkansen in Oost-Vlaanderen. Zacht qua temperatuur overdag, maximaal 13 graden. Later krijgen we drogere periodes met een aantrekkende zuidwestelijke wind. Je was aan het luisteren naar het, uh, naar het nieuws van Blans Brabant en het Kim. Wat viel je op? Hup. Het gaat de laatste tijd alleen maar over carnaval... Ja. Over de, de ja. en over eten, maar dat maar, is oké. Okay. Daar begin je altijd over, dat is toch logisch? <lacht> Goedemorgen, Mona van het verkeerde problemen van morgen. Goedemorgen, uh, het wordt duidelijk drukker. Er staat nu al 250 kilometer file. Op de Antwerpsering naar Gent verlies je een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland vertraag je 10 minuten van Sint-Anna-Linkerover tot Antwerpen-West. File rijden richting Antwerpen tot een kwartier vanaf Haastonk, vanaf Oelegem en tussen Aartslaar en Wilsle. 20 minuten op de E19 al vanaf Loenhout en drie kwartieren op de E313 vanaf Massenhoven. Richting Brussel ook aanschuiven tot 25 minuten... vanaf Aalst, vanaf Semst, tussen Bekkenvoort en Holsbeek... vanaf Bertum, vanaf Overijse, En op de E429 in Halle. En dan op de binnenring rond Brussel... sta je nog 20 minuten in de file tussen groot en Grimbergen. Op de buitenring zijn dat er 10 in Waterloo. Toch heel mooi om te zien hoor, de wolken. Ik vind het mooi. Het is een soort, hoe zei je Charlotte, een millefeuille. Een millefeuille van wolken. Ja dat. grijze ja. wolken. Ja dat wel. Ah, maar kijk, je voelt de kriebels wel al hè? Weet je wel? Het is lente lieve mensen. Kom maar op. We zo last van die lente kriebels bij dat eerste straaltje zonneschijn. Eh, dat is er niet, vriend. Waarschijnlijk. Een... Kom dit weekend naar de open deurdagen en geniet van de gratis isolatie-upgrade op jouw ramen, deuren en veranda. Vind je vakman via Rijnaars.be Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd. Doen we niet. Bij elk bezoek weer een nieuw inzicht? Ah, dus ik krijg ook rente op de rente die ik op mijn rente heb gekregen. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Reinaars Aluminium geeft jouw thuis een toets van duurzame schoonheid. Echte schoonheid kom je zelden tegen. Daarom wil je ervan blijven genieten een leven lang. Onze ramen, deuren en veranda's staan voor blijvend woonplezier. Kom dit weekend naar de open deurdagen en geniet van de gratis isolatie-upgrade. Reinaars Aluminium. Vind je vak van via Reinaars.be. In mei gaat Axel Red op tournee met 30 ans de sensualité. Yeah, yeah. Laat je meevoeren door het allerbeste uit 30 jaar carrière in onder andere Brussel en Brugge. Axelred, 30 ans de sensualité in de AB in Brussel en Concertgebouw Brugge. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2. Jouw Goeiemorgen telt voor 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. Talking Blue, 1969. Waar zat jij toen? In uh, no, ik was zelfs nog geen zaadje. Dat da, da, was zelfs dat niet, ja. Goedemorgen, morgen. Tweede vraag. Ja, wil willen een spelletje spelen op televisie bij ons op één. Aha, en wel zet het radio al een beetje luider. En kijk er eens mee in de app van Radio 2 of gewoon op televisie kan ook naar één. Man, ken je dit geluidje? Ah, oh, zalig geluid van de Homo Universalis. Heerlijke wedstrijd op televisie. Ze beginnen met 100 en eindigen dan met 1 Homo Universalis en ze zoeken jou, de Radio 2 luisteraar. Dus schrijf in, kan heel handig bij VRT Max, klik je op Doe mee. Daarom gezellig aan ons ontbijt vanmorgen, de stem van Homo Universalis. Walter Groothuis van de Kreunders, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we checken uh, de, zo meteen even hoe Universalis je bent qua Homo. Uh, Kim, Kim gaat jou uitdagen. Ja. Okay. Maar ze weet nog van niks. Nee, maar het is een ben verrassing voor mij ook. Maar ja. Uh, ja, ik be, ja, Peter dacht mij vaak uit. Dus ik sta wel klaar om... Ja. Ik weet niet voor wat. Scherp. Smijt ik een... weet het Altijd al scherp. Wel. Smijt een brood, komt in de Sowieso. <laughs> zeg maar, je ziet, er, je ziet er weer goed uit. zeg. Hoe gaat het met je? Uh, heel goed. Ik kan muziek met de pletter. Ja, met wat? Uh, ho. Uh, we hebben vorig jaar een serieuze tour gedaan. We hebben meer dan 45 uh, concerten gespeeld. Juist. Um, dat was geweldig plezant. Na heel de hijszaak met uh, de lockdowns en zo verder. Uh -huh. um, en nu ben ik me eigenlijk wat aan het amuseren... en, en aan het genieten van de rust. Vooral met de kinderen uh, bezighouden. Ik heb nog één die nog thuis is. De twee anderen zitten dan op kot in, in Gent. Um, en ja, ik vind dat geweldig, hè? want ik sta, normaal ben ik nu ook al wakker. Mm. Uh, ik vind het geweldig om met mijn kinderen te ontbijten. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind dat ook heel belangrijk. Ja. Het lukt nooit. Ja, maar belangrijk vindt. Ja. Walter, hoe zijn ze bij jou als stem terechtgekomen, denk je, voor Homo Universalis? Geen idee. Ik heb echt geen idee. Um, ik kreeg daar gewoon een telefoon voor. En of ik dat zag zitten. Uh, en ik heb direct ja gezegd. Want ik vond dat idee van dat programma vond ik wel uh, heel tof. Ja, ik vond dat echt een heel sterk format. Dat was jaren geleden dat ik nog zoiets had gehoord van, van format. Ik zal het zo zeggen. En jij dacht, ja, oké, okay, goed. Maar ja, die klopt ook natuurlijk. Want je hebt de Fear Factor en, en al die andere... Nou, whatever, Fear Factor. Ja, dat soort van dingen. Jij ja. bent wat de stem van de uitdagingen. Ja, misschien wel, ja. Maar ja, want politiek, daar ben, je, ben je daar nog mee bezig? Nee, daar ben ik Gestopt. Totaal gestopt in Leeuwen? Een uh, jaar of twee, drie geleden. Uh, tijd voor de jeugd, voor de jonge mensen, om het uh, verder te zetten. Maar want volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Zo, zo, nationaal zou dat niks van jou zijn? Ik heb dat een keer gedaan. Een jaar of ondertussen misschien tien jaar geleden, ik weet het niet. Ja? En ik heb toen op 300 stemmen na, nou, ben ik niet verkozen geraakt. Echt? Ah. Ja. Anders had ik in het uh, parlement gezeten. Wie is in jouw plaats gegaan? Weet je dat nog? Goh, dat weet ik niet meer. Nee, je hebt die, bent hier niet kapot gemaakt. <laughs> nee, nee, nee, ik weet waar dat het. Uh, ik kende het niet. Dat was de eerste keer dat ik zo'n campagne moest gaan voeren. Ja? En uh, achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen. Ah ja, ik had daar meer moeten aanwezig zijn of dit of dat moeten doen. Het is in de Noorderkempen dat ik het verloren ben eigenlijk. Ja. De Noorderkempen? Ja. Oei, dat kan en... op die kant zeker. Hè? Maar die kwaad op jou? Is, nee, ik heb daar gewoon niet genoeg campagne gedaan. Okay. Ik dacht: oké, okay, wie gaat daar op mij stemmen? Ze kennen me dan wel. Ja, ja. Dat... Nee, ja nee, dat ook niet. Maar ik dacht: geen ja, okay, dan doen, ik zal beter Antwerpen. Ja. En dat heeft wel uh, zijn vruchten afgeworpen, want ik had heel veel stemmen in Antwerpen. En dat verbaasde mij dan weer. Kijk. Heel raar. Ja. Toch niet te vergeten dat we deze week eigenlijk een hart hebben voor West-Vlaanderen. Ja. He, wij doen de regio's aan. Ja. Heb jij wat met West-Vlaanderen? Nee, maar ik vind dat een, uh, een, een prachtige provincie. En uh, er, is heel veel, er zijn heel veel west vlaamse groepen en artiesten uh -huh. die in het West-Vlaans zingen. Ik versta er geen woord van. Voor <lacht> alle duidelijke. Ja, ja, maar is... 0,00. Maar... Philippe Kallier bijvoorbeeld, vind ik fantastisch. Ik ben nooit naar hem gaan kijken, een jaar of drie geleden. Vier ja. jaar. En, en eh, ik versta het niet, maar ik fluit alles mee. Ah, ik denk... ja. en, en dat versta ik, en ja, dat versta ik ook in het west -Land. Maar eh, het is een plezant taaltje. Ja. Eh, en... Mij stoort dat niet, dat het in het west vlaams is. Want ik vergeet het nooit. En je had dan die single, maar dat is al enkele jaren terug. Mijn Moiten. Mijn ja, klopt. Ja. Ja. Ik wist pas na een maand of drie waarover dat, dat ging. Ah nee, wat ja, dacht je dat het was niet dan? Moten? Ik weet het niet. Ik zong dat gewoon mee, Mijn moten. <lacht> <lacht> en, ik, en, en dan vloot ik het ook in de auto. En ik vond dat geweldig. Ja. Ja. Nu, straks mag je spelen met Kim, maar we vroegen ons nog af. Uh, wat is jouw lievelingsliedje van de kreuners? Um, goh, eigenlijk leila. Ja, over jouw dochter. is het meest populaire natuurlijk. Uh, Leila gaat over mijn oudste dochter, die ondertussen toch ook al uh, 48 is. Ah, oh, Lap ja. zal ze graag horen dat je dat even vermeldt. <lacht> <Dat is goed. lacht> ze, ze kan daartegen. Uh, maar dat was in een periode dat ik gescheiden was, dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik daar niet genoeg kon bij zijn en dat ik toch aan haar wil duidelijk maken dat ik ze graag zag. Gaan we gaan het nog eens spelen en je gaat nog beter naar die tekst luisteren. Zo mooi, de Kreuners, met Leila. En er zijn nummers die, die je nooit beu wordt. Leila is ook een nummer waarvan het, dat het bestond dat we, altijd, dat we ook altijd live hebben gespeeld. Goedemorgen, ja, bij onze opperkreuner, Walter Grotaars, heeft ook te maken met uh, Homo Universalis. Mooie berichten die binnenkomen. Tom Kalles reageert in onze app Zalig. Vorig jaar was Walter samen met zijn kreuners te gast op Popmasters en je moet een keer vragen hoe warm Korte Mark is. Ah, fantastisch. Ja. ja maar dat is, nee, dat is uh, maar in West-Vlaanderen spelen is altijd heel plezant, heel warm. Dat zijn heel gezellige mensen, maar je begrijpt ze niet. Okay. Maar, ik maar ik vind dat niet. <laughs> erg. Sorry. Wie weet wat ik ja, hier allemaal tegen nu denk? Ik, ja, mijn lieve mensen. Zelfs geld ze zijn die me aan het uitmaken natuurlijk. dat kan ook. Over jouw drummer Ben Crabbe, ja. we het even over hebben, de televisiemaker ook. Ja. die vertelde. Um, iemand, een andere televisie-maakster, vertelde in een podcast dat Ben Krabé ooit in een tv-studio een privé-toilet heeft laten maken omdat hij het niet meer zag zitten om door het publiek te gaan. Ik was even in shock, maar ik snapte het wel. Luister even mee, mensen. Die bussen oude mensen die daar dan altijd zaten voor die opnames, die klampten die elke keer vast als ze naar het toilet gingen. Zo. Na een aantal jaren kon Ben dat niet meer hebben en heeft hij gezegd ik wil mijn eigen toilet, breek dat hier open en maak mij mijn eigen trap. En die heeft zijn eigen privé-trap van zijn loge naar, zijn, naar de studio en naar zijn toilet. En dat is zuiver en alleen voor Ben Krabbe. Herkenbaar Walter. Uh, herkenbaar, ik weet het niet, maar ik, ik heb mijn uh, opleiding televisie in Nederland uh, gekregen. Ja. De eerste programma's, uh, Now or Never en zo verder, uh, werden opgenomen in Nederland, Tandenborstel uh, En daar is dat de meest normale zaak. Ja, Die er is. Je hebt uh, de schmink en de toiletten en een badkamer zelfs. Die staat eigenlijk op 10 meter van de vloer waar je opneemt. Okay. Dus dat je hier is dat in de kelder. Bij de VRT moet je ja. helemaal naar beneden. Of uh, bij VTM is dat bovenop het eerste verdiep. En als je dan naar 2C moet. Ik zat in de jury van, uh, in de, als coach voor The Voice Senior. Ja. En even een break en er een paar willen naar het toilet. Dan moet je door het publiek. En dan moet je naar het toilet van het publiek, waar het publiek ook. Ja, ja. En dan sta je daar tijd te verliezen als het aanschuiven is. Tuurlijk. Dus ik... Ik vind dat geen abstract verhaal. Ik vind dat niet abnormaal. Allee, en vooral als je dan klaar bent. A, jullie de groothuis. Een goed kakske gedaan. Dat is, dat is ook niet van het plezantste natuurlijk. Dat zou toch iets voor u zijn, hè, Peter. Ik denk of dat heen? we daar niet meer over praten. Want... Jawel. Ja, maar dat is omdat... Peter is zo'n een beetje zo heel vies van alles. En van bacteriën. Dus dat zou voor u een eigen toilet... Ja, staat ook en? op mijn rijder als ik naar ja, eigen Eigenlijk wel Walter Groothuis bij ons, de stem van Homo Universalis op 1. En ze zoeken ook Radio 2-luisteraars om mee te doen. Schrijf je in. We gaan maar even oefenen. Want um, ja, we hebben hier Kim van Onsen, die ja. Walter Groothuis gaat uitdagen. Blijkbaar. Ja, het is, het, is, het is heel simpel hoor, lieve luisteraar. Je kan gezellig meedoen. Kim en Walter, zometeen horen jullie een boel artiesten en bands. Kleine minuut ongeveer. Jullie luisteren. Als de muziek stopt, mogen jullie om om een artiest noemen. Oei, oei. Wie het langste artiesten kan noemen, die wint het spelletje. Hij kan vanmorgen niks winnen. Superleuk. Ja, oké. Okay. Um, moet je geen zorgen, maken? geen zorgen maken. Gewoon even goed luisteren. Van je 3, 2, 1... Zijn. Oh my. Oké, okay, Kim, je mag beginnen. Spice Girls. Vultura. Klopt. Nana Muscuri. Nee, nee man. Oh? Ik ja, het spullen. Speelt... Ah nee, via Condios. Via Condios, ja. Okay. Ja, ja, ja. Goed goed. Michael Jackson. Klopt? Um, de Kreuners. Klopt. Luc de Vos. Of uh... Ja. Ik weet het. Uh, YouTube. Uh, uh, <laughs> ja, klopt. Gorky. Gorky, goed, uh, uh, uh, ja. Goed. <laughs> We euh, hebben euh, de, de Spice Girls hebben gehad euh, God te denken. Je, je tour hebben gehad. F, ah, fuck it. Allee, dan meer aan u! Ik ben echt even van teken. Het oh, andere Vlaams nummer. kan er niet op komen. Is Michael ja. Jackson al geweest? Uh, ja, Alex, is geweest, ja, ja, ja. Dingen, uh, dingen ook ook. Angel zat oh, er ook ding. nog in. Angel zat er ook nog in, ja. ja. Swayte, ja. Je hebt, goed gespeeld, Kim, van ons. Is ja, dat er goed, ja. Ik sta even in focus. Schrijf je in. VRT Max. Ik heb <laughs> gezien dat er een BV in De Mol mag meedoen. Dus mag er ook eventueel in de home ing En, in uitzonderlijk, uh, dit seizoen... Als koppel mag je je ook inschrijven. Ah, we kunnen ah, met ja, ons mee. heen. Dat is tof. Wij zijn geen koppel, hè. Maar uh, Nico... jullie zijn een radiokoppel, dat mag ook. Ah, dat mag ook. Wij zijn de Nicole en Hugo van de. Wij Vlade. zijn wel alle, allebei een klein beetje competitief. Dus dat is misschien wel tof. Een beetje wel. Kijk, schrijf je een VRT, Max? Dat begrijp ik niet. Wat zeg je? Dat beetje begrijp ik. Nee, dat is echt dat is een beest, jongen. Sorry. Walter Grothaars, dankjewel dat je er was. En zoals je zelf zou zeggen tijdens het programma... Je moet mijn spel nu verlaten. Tot nooit meer. Dank Walter Grothaars. Tot nee, ziens. Het is vijf voor 8 Schrijven in je dus. VRT, Max. Klik op Doe mee. Come on, yeah. If someone told me that the world would end tonight You could take all that I got for once I wouldn't start a fight You could have my liquor, take my dinner, take my fun My birthday cake, my soul, my dog Take everything I love But oh, one thing I'm never gonna do Is throw away Song. I got all good luck and zero fucks Don't care if I belong No If I could kill the thing that makes us all so dumb We'd never getting younger So I'm gonna have some fun Cause I'm Not dance again. Pink, Lieve vindt het formuliertje niet. VRT Max, daar klik je op Doe mee. Dan kan je meespelen met de nieuwe Homo Universalis. Lieve, je kan dit doen. Hè. Dit was Pink. Nu Wow bij X2O Badkamers. Profiteer van 100 euro extra korting per aankoopschijf van 1000 euro. En dat bovenop onze scherpste prijzen. X2O, ga voor meer badkamer. Geldig in onze showrooms of op x2o.be. Nu zondag zijn al onze showrooms open. Dankzij Simon. Vond ik een rijhuis? Met drie slaapkamers, twee badkamers, zonnepanelen, een warmtepomp en een gezellig tuintje voor ons raar, raar raar, waar woon ik? In de snelstraat. Hij komt ze, hoefje. hij kom ze, jongen. Ja, dat is een auto's braaf. Vind ook jouw ideale huis op zimo.be. Zimo, de Imo-site en app voor slimmeriken. Waarom draag je vanmorgen twee verschillende kousen? En hey, wat heeft dat met de liefde te maken? Dat soort mooie dingen, zo meteen na acht uur. Goedemorgen. 2, BRT, Radio 2. Het is 8 uur 14 nieuws met Charlotte Kro. Goedemorgen. Vlaamse gezinnen blijven sterk besparen op energie en er is opnieuw sociaal overleg bij de lessen. De voorbije wintermaanden zijn de Vlamingen blijven besparen op energie, vooral dan op aardgas. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Fluvius voor de maanden december, januari en februari. Gezinnen hebben gemiddeld een kleine 20% minder aardgas verbruikt in vergelijking met vorige winter. Maar toen werd er ook al minder gas verbruikt door de hoge prijs. Die prijzen zijn nu weer gedaald, maar voorlopig blijven mensen voorzichtig, zegt Björn Verdood van Fluvius. Het is natuurlijk nog te vroeg om dat te zeggen voor maart en de rest van de lente. Maar als we terugkijken naar ja, januari, februari, toch ook al maanden waarbij de gasprijs stevig begon te dalen, dan zien we toch dat die inspanning om gas te besparen, dat die flink wordt volgehouden. Vlamingen verbruikten ook minder elektriciteit, maar daar is de besparing kleiner. De topman van de pretparken Plopsa moet vertrekken bij entertainmentbedrijf Studio 100. Vorige maand kwam Stief van de Kerkhof in opspraak, na berichten over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesterijen op het werk. De top van Studio 100 heeft na een doorlichting nu beslist dat hij moet vertrekken. Vandaag wordt het personeel van de Plopsa pretparken ingelicht en zou Studio 100 communiceren. Er is opnieuw sociaal overleg vandaag tussen de vakbonden en directie bij de lezen.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 De maximumsnelheid op autosnelwegen moet verlaagd worden naar 100 km per uur en in de bebouwde kom zou 30 km per uur de norm moeten zijn. Dat zegt het Vlaams Forum voor Verkeersveiligheid. Vorig jaar daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen wel. Maar er is nog werk, zegt Cathy Berks van dat forum. Er is één doelstelling behaald. Dus een daling van het aantal doden. Maar natuurlijk, elke dode is er één te veel. En voor het over zijn alle indicatoren gestegen: stijging van het aantal doden en zwaargewonde fietsers, voetgangers. Ook van het aantal doden en zwaargewonde jonge bestuurders. Omdat die mentaliteitsshift niet gerealiseerd is. Dat we ons nog altijd veel te onveilig gedragen in het verkeer, te snel rijden, rijden onder invloed. En van Vandaar dat er inderdaad nieuwe maatregelen worden voorgesteld. Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid wil ook betere fietspaden en wil dat wie de verkeersregels overtreedt verplicht cursussen volgt over veiligheid in het verkeer. In Halle in Vlaams-Brabant zijn de drie carnavalsdagen voorbij met gisteravond nog de traditionele popverbranding. Zowat 200.000 feestvierders zijn de voorbije dagen naar Halle gekomen. En er waren weinig incidenten, zegt veiligheidscoördinator Kenny Bormans. Ik denk dat we inderdaad weer qua bezoekers aantal zeer tevreden mogen zijn. carnaval Halle leeft. Maar het is duidelijk dat het publiek ook wel geeft om carnaval dat er heel weinig incidenten, heel weinig problemen zijn en dat maakt het heel plezant als organisator om dit te blijven doen. Bij een ontploffing in de door Rusland bezette Krim zijn Russische kruisraketten vernietigd. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Defensie. Die ontploffing gebeurde op een belangrijk knooppunt van wegen en spoorwegen waar langs veel Russische wapens naar het front in Oekraïne gebracht worden. Bij de ontploffing zouden Russische kruisraketten geraakt zijn en die waren bestemd voor de Russische Zwarte Zeevloot waarmee Rusland vaak doelen in Oekraïne bestookt. Oekraïne zegt niet expliciet dat het achter die aandacht Val zit, maar deed dat in het verleden ook niet, toen andere militaire doelen op de Krim geraakt zijn of toen bijvoorbeeld de brug tussen Rusland en de Krim werd opgeblazen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, de cybercriminaliteit in Gent stijgt fors 70% meer feiten dan voor corona. Politie zet in op extra preventie, vooral bij senioren. En in Sint-Lieves-Houten is een bestelwagen uitgebrand door een brandbom. De dader bleef kijken en is opgepakt. Een bewolkte start in Oost-Vlaanderen vandaag. Wisselvallig overdag met regenbuien. Het blijft wel zacht weer. Dat komt door een zuidwestenwind, 13 graden maximaal. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half negen en in de app van VRT Nieuws. Lekker warm wel, dat is goed voor de lente hm? Weet je wat ik nu zo heb, als iemand anders nu het weer voorleest, kan ik daar even niet goed tegen Oh, ik warme die mensen Ja, maar dan denk ik aan Frank Ja Maar dat gaat wel beter Dat, dat beter, hoor, wat kan je zorgen Het ja. is Mona die het verkeerd doet, kan dat voor jou? Ja, ja, ja, ja. Eigenlijk... ja Mona, ik mis Frank gewoon heel even ja. Dat is niet erg, oké okay, Mona, okay. kom maar binnen Ja, het is nodig, want het is druk, meer dan 300 kilometer file op dit moment op de Antwerpse ring naar Gent verlies je een half uur... tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Antwerpen... files tot drie kwartier vanaf Haastonk en vanaf Massenhoven... een half uur vanaf Brecht en ook tussen Boom en Wilrijk... en een kwartier op de E34 vanaf Oelegem. Files rijden op de A12 naar Bergen-op-Zoom... tussen Ekeren en Antwerpenhaven. Ook richting Brussel lang files, euh, lange files vanaf Aals tot twintig minuten... ook tussen Willebroek en Londerzeel op de A12. 35 minuten vanaf Semste ook tussen Bekkenvoort en Holsbeek... Een kwartier vanaf het parkeertrein in Heverlee. Nog een half uur vanaf Overijssen. En ook een kwartier op de E429 in Halle. Op de binnenring rond Brussel wel de gebruikelijke files. 10 minuten tussen Woutersbrakel en Huizingen. Verderop een half uur tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring verlies je ook een half uur van Waterloo tot Groenendaal. Verderop gaat het langzaam van Wezenbeek tot Saventem. Naar Gent gaat het nu 20 minuten trager op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren. Want daar verspert een defect voertuig de linkerrijstrook. Doorwerken vertraag je 20 minuten op de A19. Van Yper naar Kortrijk is dat tussen Moorsela en de ring rond Kortrijk. Willems. Kies Willems. Leef slim. Morgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Als je dat mooie portret van Weerman Frank gemist hebt op 14 max, kun je het opnieuw bekijken. Intens om te zien wat die mens allemaal doet. Speelt onder andere ook piano voor dementerende mensen. Grote, meneer, grote, meneer. En nu een grote dinsdag. Goedemorgen! Ja, The mountains. Tell me something Why do I always find it hard Just to get along Try my best For nothing Every little thing I do is wrong Pit it In my brain Driving me insane Level 42, het is 10 over 8, het is vandaag, het is, ja, het is lentedag, dat zie je. Hey, hey, hey. Ah ja. morgen. je dinsdag begint. 21 maart, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we nog altijd massaal aan het besparen zijn op energie. De lente is begonnen met een grijze dag, maar het is de mooiste dinsdag 21 maart van het jaar, sowieso. Jullie hebben ook twee verschillende kousen aan, Kim. Welke, ja. beschrijf de kleuren? Uh, dus ik heb één oranje sok aan met rood en één zwart met roos-oranje en ja ook een beetje rood. Charlotte heeft een blauwe kous. Een blauwe met witte strepen ja. en wit met uh, rood en rood. Je hebt dat toch maar roze en groen gedaan. Ja. Ook een mooie combinatie. Ja, waarom? Ja, het is vandaag Wereld Syndroomdag en om die dag echt goed te vieren, doen we twee verschillende kousen aan. Een idee van de makers van Down the Road, en één. Je kan je foto altijd delen bij ons ook met de hashtag steunkousen. En daarom is Simon bij ons. Deelnemer van Down the Road. Uh, Goedemorgen, Simon. Hallo. Dag, Simon. Zeg, hey. hoe gaat het met jou? Ja, goed. goed. Alles uh, loopt een beetje? Ja, ik denk ik wel, ja. Tuurlijk, wel, je bent hier bij ons. Zeg, Simon, we we nu afvragen. Ja, waarom moeten wij vandaag twee verschillende kousen aandoen? Wel, uh, eigenlijk houdt dat in uh, voor dat anders zijn, eigenlijk ook oké is. En ja. ja, dat moet gewoon gevierd worden, omdat dat... we hebben ook rechten uh, uh, in, in ons leven. Uh, mm -hmm. Ik vind gewoon, ja, dat we gewoon als gewone mensen moeten inzien dat wij ook uh, een, een, een, een normale leven kunnen leiden. Vandaar belangrijke... twee verschillende kousen. En dat is een belangrijke boodschap die we vandaag moeten meegeven. Je zat ook in Down the Road. Hoor je ja. je vrienden nog van Down the Road? Wel, ik heb een WhatsApp-groepje. Ja. Daarmee kunnen we blijven sturen. Wat is het laatste berichtje dat jullie gestuurd hebben, Simon? Uh, we sturen eigenlijk alles en nog wat. Ja. Zijn het, zijn het grapjes? Zo, grapjes, uh, leuke nieuwtjes, uh, wat we allemaal doen in onze alle dagen Ze zijn waarschijnlijk op dit moment allemaal aan het luisteren. Wat wil je hen absoluut vertellen vandaag? Wel, wat ik eigenlijk wil vertellen is aan hun uh, is dat zij goede vrienden zijn voor het leven. Mm -hmm. En ja, ik kan ze. Dat is wel, want Dieter zegt dat ook altijd van, ja, die mannen en die vrouwen die blijven gewoon, die blijven mij achtervolgen, die blijven mij sturen. Heb je Dieter al gebeld vandaag? Eh, uh, nog niet. Ah, dat moet je ja. straks eens doen, hij heeft dat graag. Ja. Okay. Ik weet dat, ja. <laughs> dat hij dat heel graag heeft. Mijn gedacht, We gaan iets doen. Mijn gedacht, jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht. Mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar, zeg, is dat echt al uw gedacht? Ja, Simon, uh, je had een heel duidelijk gedacht. Vertel eens, wat wil je delen met Vlaanderen? Wel, ik vind dat hoog tijd wordt voor een nieuw. <laughs> Oké, zeer goed. Wie zoek je? Eh, uh, wel, ik zoek iemand. Uh, die graag gewoon bij me is, gewoon dichtbij. Uh, ik heb ook graag uh, dat we samen dingen gaan doen en, en, en veel dingen gaan meemaken. Oké. Okay. Iemand die er voor open staat om samen leuke dingen te doen. Eigenlijk wel. Dat moeten we toch kunnen vinden? Ja, ik denk dat wel. Allee, ik zoek iemand die ook naar de toekomst kijkt. Uh -huh. uh, en die goed kan praten met elkaar, dat we goed met elkaar samen... Ja, gaan vinden met elkaar. Ja, want Simon begrijpen er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van... Ik heb geen lief nodig. Wat vind je daarvan? Wel, uh, op dat vlak, denk ik eerlijk gezegd, dat ze ook daarop recht hebben. Want hmm. allee, ze hebben ook gewoon hun eigen keuzes en dat apprecieer ik. Zie zo, we zijn op zoek naar een, een lief... Je hebt toch al een liefje gehad, Simon? Ja, eigenlijk uh, heb ik al twee gehad. Maar één ervan zag ik, ik het aankomen, dan... ja en, en, en mijn tweede, uh, ja. we waren misschien een beetje te snel. Een <lacht> beetje te snel gegaan. Vertel. Ja, we waren op die nachttrein en, uh, en we hadden besloten om samen te slapen. <lacht> en uh, voelde meer en ja. Dat ja. was even tussen de daarin. Ja, maar ja, het is koud om alleen te slapen, dus ik snap het wel. Helemaal ja. goed. Ja. Oké, okay, Simon, blijf nog even. Als er uh, ja, iemand denkt van. Oh, ik ken misschien wel iemand voor Simon of je hebt er een mening over, heb je een lief nodig? Dan deel je dat nu even in de app van Radio 2. Is Simon. Simon die, die is speciaal gekomen omdat vandaag Wereld Down Syndroom is. Heel veel mensen die twee verschillende kousen dragen vandaag. Omdat anders zijn ook oké okay is. Zeg Simon, wat vind je ervan dat er zoveel mensen die verschillende kousen dragen? Ja, ik vind dat eigenlijk ongelooflijk straf. Leuk hè? Ja, zeker. Dat Leuk. u teugt, ik merk het. Ja. ja. Dat is belangrijk. Ja, en onze app wordt ook overspoeld, want je hebt heel veel fans, zie ik sowieso wel al, maar ook over jouw gedacht, hè, dat, je, dat je een beetje een lief uh, leuk zou vinden. Theo uit Mazeik zegt, Simon, zo goed gezegd, je bent echt een prachtige kerel. En Bettina van Uitvangen zegt, Simon, Simon met of zonder lief, je bent een unieke topkerel. Allee, iedereen is positief. Wat zou je doen op de... Stel dat nu toch iemand reageert die zegt van, oké, okay, ik wil doen... Uh, welke, wat zou je doen op de eerste afspraakje? Welke date wil je? Uh, ja, dan wil ik uh, gerust romantisch doen. Uh, ik kan bijvoorbeeld uh, gaan picknicken ergens of naar een film gaan. Hoe was dat graag hey, picknick Picknicken is goed, hè. Dat was ja. mijn eerste date met mijn lief. En wij zijn nu al tien jaar samen, dus dat is een kei goed idee. Hè? Dan praat je ook. Ja, bij een film is dat wel wat erbij. Moeilijker. Ja, maar picknick, goed. Ja, vandaag picknicken wordt misschien een beetje moeilijk. Ja, misschien. Maar uh, ik denk gewoon... Uh, dat je, je kunt dingen binnen doen... Leuke dingen, maar ook buiten. En ja, dan, uh, dan hou ik er rekening mee dat je goed of niet. En dan, ja, ja misschien ik... gaan we ergens gaan wandelen of... Is dat, geen moeilijke, hè? dat is echt geen moeilijke. Ik het vind het een he? goed idee. Ziezo, kijk. Idee. Als er nog mensen zijn die denken van... Ja, date met Simon, we zien het zitten. Deel het gerust. We hebben het ook even op onze Instagram gezet. Ik wens je nog een, een prachtige Wereld Downsyndroomdag, Simon. Dank je wel dat je er was. En nog heel veel succes met de steunkousen. Dank je wel. Simon. Radio 2 heeft een hart voor jouw regio.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 Oh, speeltuintje, jij maakt mama blij. Op je glijbaan wil ik glijden. Uw die maakt mij keithuizelig. Oh, speeltuintje, ik maak u helemaal afvalvrij. Geef je lievelingsplek wat liefde. Ruim ze op tijdens de lente schoonmaken. Schrijf je in op mooimakers.be Mooimakers! Mooi Campagne met de steun van Vlaanderen. Ondertussen bij vak... Ik, eigenlijk zoek ik een... Een, een, uh... een kraan. Ja, ja, juist, maar wel een kraan die... Een designkraan? Ja, ja precies, maar dan, dan wel in die... Uh... Die vanzelf uitschakelt? Ja, dat wilde ik zeggen. Fuck, de nieuwste technologieën voor uw verwarming en badkamer... met bijhorend advies van onze experten. Fuck. Niemand begrijpt uw badkamer beter. Willems. Wil je ruimer en comfortabeler wonen? Dat kan, dankzij Willems. De Belgische marktleider in de meest energiezuinige verandas en woonuitbreidingen.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 Goeiemorgen morgen Peter en Kim Radio 2 Kijkend over de grenzen heen Daar zag ik hoe Voor jou de zon verdween oh, oh Dan aan de overkant Dromen van een andere tijd Geen zin meer in De realiteit oh, oh Dan aan de overkant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 Goed Hij komt. Goedemorgen. Morgen. Niels de Stadsbader live met Miguel Wils. Nu donderdag live in Korte markt tussen 6 en 9. En morgenochtend komt hij ook al eens. Dat wordt een stormlopen, dat weet je toch. Maar ja, het zou sowieso stormen. Veel wind en regen en dan Niels de Stadsbader erbij. Ah. Feestje. Ja, lieve mensen, je luistert naar Goedemorgen Morgen op Radio 2. We laten jouw regio niet los. En ook die burgemeesters... Ik vind dat onwaarschijnlijk. Ik vind dat de, dat hebben we hebben alleen maar prachtige burgemeesters gezien uh, onderweg. Maar dit is er eentje die zich zo menselijk opstelt. Want hij heeft zijn droom in vervulling zien gaan. Omdat hij, hou je vast, Snoop Dogg heeft ontmoet. Maar bedoel je zo de Snoop Dogg van... Snoop Dogg, zo die? Ja en ook wel van Snoop Dogg. Van mijn motherfuckers en ja, die, dan, ja, al die dingen. Pas op, de familie zender hier. Ja, sorry. Ja, de burgemeester van Markedal heeft hem ontmoet tijdens een optreden of na een optreden. Goedemorgen, burgemeester Joris Nachtegaal. Goedemorgen. Ja, je hebt Snoop Dogg. Ik hoor het, je bent nog een beetje onder de indruk. Ja, ik ben nog een beetje starstruck. Het is al twee dagen geleden, maar nog zwaar onder de indruk. Joris, hoe was het? Ja, het was fantastisch. He. Ook al stond ik er. Uh, bij als een idioot, denk ik. Uh, maar ik heb er toch uh, enorm, enorm van genoten. Het was een jeugddroom van mij. Ik ben al 30 jaar fan van, uh, van Snoop Dog. En als je hem dan kan ontmoeten, dan, uh, dan is dat toch iets heel bijzonders. En waar praat je dan zo over? Maar ik weet het eigenlijk niet goed meer. Ik ben naar binnen gegaan. Dus uh, eigenlijk mochten wij voor het optreden een uh, normale meet-and-greet doen. Mm. Maar uh, na een half uur wachten kreeg ik het bericht dat de dog late was... Uh, dan moesten we na een half uur terugkomen uh, Ik kon hem nog niet zien uh, ja. <laughs> en, dan, uh, en dan kregen we bericht ja, uh, Om het goed te maken uh, Mogen jullie na het optreden komen En uh, zullen we het doen uh, Niet in een soort promoruimte Maar uh, in zijn kleedkamer Dus uh, vlak na het optreden Heerlijk. Werden we dan backstage meegenomen ja, wat fantastisch. Ik we een briefing van wat we mochten doen, waar we hem mochten aanraken, wat er kon gezegd worden. Wacht, wacht, waar mocht, u, waar mocht je hem dan aanraken? <laughs> ik, ik mocht niet aan de billen, nu. ik was ook niet van plan. <lacht> uh, Anderen wel. Uh, uh, dus ik heb uh, heel zedig uh, hem aangeraakt. De briefing uh, zal er toch voor een reden zijn? Duidelijk wel, ja. ja, je, hebt zelfs, ja. je hebt zelfs een souvenir overgehouden. Vertel eens. Ja, ik, ik heb een uh, bling-bling-ketting uh, uh, gekregen van Death Row, het, het platenlabel van uh, Snoop Dogg. <laughs> het platenlabel dat hij onlangs gekocht heeft. Dus, uh, ga je die nu dragen en, uh, tijdens, je, tijdens je plechtige bezigheden? Maar, ik weet niet of de, de oppositie zo onder de indruk gaat zijn van, uh, van mijn ketting. ik Van als uw bling. <laughs> dus, uh, <laughs> ik ga er nog eens over nadenken. Dus, ja. Bij ons burgemeester van al Joris Nachtegaal, die compleet onder de indruk was van Snoop Dogg, die hij twee dagen geleden heeft ontmoet, zijn nog één belangrijke vraag. We weten dat Snoop Dogg af en toe sigaretten durft te roken. Heb je er ook eentje gerookt met hem? Nee, alleen passief. Ah, hij was bezig? Ja, tuurlijk wel. Hij is constant bezig. Ik kon ook, in de gang was het al, was het al moeilijk ah. om ah. niet passief mee te roken. Dus de kamer zelfs... Of, uh, ja. Dus je was ja, daarna toch een beetje high? Ja, ja, ja, absoluut. Absoluut. In verschillende zinnen van het woord. Je wordt letterlijk vrolijk van Snoop Dogg. Dankjewel, burgemeester Joris. En geniet van de ketting ook, hè? Ja, ik doe Bedankt. <laughs> Dit is hem trouwens nog eens. I Let's take a journey. A place where the grass is really Warm, wet and wild. There must be some the dark California girls 1 over half negen, intussen tussen nieuws met Charlotte Kroon. Goedemorgen, vandaag is er opnieuw sociaal overleg... tussen vakbonden en directie bij De Lezen... over het zelfstandig maken van 128 winkels in eigen beheer. De gesprekken liepen al moeilijk. De ondernemingsraad gisteren werd onder meer gestopt... omdat de vakbonden vonden dat er te veel veiligheidspersoneel was. En om het aantal verkeersdoden nog te doen dalen... moet de maximumsnelheid op veel wegen naar beneden. Dat zegt het Vlaams Forum voor Verkeersveiligheid. Daarin zitten onder meer politie, lokale overheden en verzekeraars. Vorig jaar daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers wel... maar er is nog werk, zegt het Forum. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driesen. In Gent is er opvallend meer cybercriminaliteit dan voor de coronacrisis. Er waren vorig jaar bijna 2900 feiten, bijna 70% meer dan in 2019. Het gaat meestal om bedrog, oplichting en fraude via het internet. De politie gaat nu verder inzetten op preventie, in het bijzonder bij senioren. Zo geven adviseurs extra tips over de online veiligheid. En zijn er ook voortrachten voor groepen oudere Gentenaars cybercriminaliteit? Nog in Gent heeft weer een gokkantoor de deuren moeten sluiten... omdat de vergunning niet is verlengd. Het is het derde kantoor al op een half jaar tijd. Dat komt doordat de wetgeving in verband met gokken... twee jaar geleden is verstrengd, zegt burgemeester Matthias de Klerk. Voor bestaande gokkantoor waarvan de vergunning afloopt... bekijken we geval per verval...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 voor de uitbater, maar het is een bewuste keuze van het stadsbestuur. De uitbater kan wel nog tegen de beslissing in beroep gaan. De stad Gent zal geen bijkomend asielponton voorzien in de haven. Er komt mogelijk wel een lichte uitbreiding van de bestaande reno-boot... en het lokaal opvanginitiatief in de stad. Samengoed voor een vijftigtal extra plaatsen voor asielzoekers. De reno-boot kan nu zo'n 240 mensen opvangen. De federale regering is ook op zoek naar extra opvang... om de aanhoudende asielcrisis op te vangen... en kijkt onder meer dus naar... De de havens, ook die in Gent. In Zonnegem bij Sint-Lieves-Houtem is een man opgepakt... ...die een bestelwagen in brand zou hebben gestoken. De man had eerst met een hamer de ruiten van de bestelwagen ingegooid... ...en daarna een brandbom in de wagen gegooid. Door de brand zijn ook enkele ruiten van een huis in de buurt gebarsten. De man zelf is aan de overkant van de straat blijven staan... ...tot de politie toekwam. Hij is opgepakt, niemand is gewond geraakt. Het is voorlopig nog niet duidelijk waarom de man de brandbom had gegooid. De Huimanhoeve in Eeklo wordt verder gerestaureerd. Het binnenplein, de terreinen rond de hoeve en het middeleeuwse poortgebouw worden dus vernieuwd. Dat poortgebouw dat bestaat al sinds de 13e eeuw... en het is een van de oudste gebouwen van het Meetjesland. Ook de twee toegangspoorten krijgen een restauratie. Beide projecten kosten samen meer dan 1 miljoen euro. En de stad Tendermonde stelt 10 fietsen ter beschikking... voor gevangenen die overdag de gevangenis mogen verlaten. Het gebeurt dat gevangenen naar buiten mogen... bijvoorbeeld om te gaan solliciteren of een opleiding te volgen. De fietsen komen uit het fietsatelier van de stad. Dat is een leerwerkplaats voor personen die niet in het gewone werk zitten terecht kunnen. Zij staan ook in voor het onderhoud van die fietsen. Het wordt een wat wisselvallige dag vandaag, wat het weer betreft. Zwaar bewolkt deze ochtend. Perioden van droog weer en regen wisselen elkaar af. Temperaturen blijven hangen op zo'n 12 à 13 graden. Mona, het wordt steeds drukker. hoest intussen ja nog altijd lange wachttijden richting Antwerpen. Tot een half uur verlies je vanaf Haastonk, zelfs drie kwartier vanaf Brecht, hetzelfde van voor Massenhoven al en een half uur op de E34 van voor Oelichem. Op de Antwerpsring naar Gent verlies je wel maar tien minuten tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Richting Brussel beginnen de files langzaam af te nemen, Twintig minuten bij vanaf Aalst, langzaam uh, tot 30 minuten vanaf Semst, ook tussen Tieltwingen en Holsbeek, vanaf Bertum nog een half uur en vanaf Overijs. Hetzelfde rond Brussel, meer dan een half uur bijrekenen op de buitenring van Waterloo tot Zaventem en ook op de binnenring tussen Grootbijgaarde en Tervuur, meer dan een half uur. Naar Gent, langzaam rijden tot 20 minuten op de E40 tussen Aalst en Wetteren. Hou rekening met een half uur file op de B402 en de Valentin-Varwek de Valentijn-Vaarwijkweg. Dat is de verbinding van de E40 in Sint-Enijs-Westerm naar het Sint-Pieterstation. En door werken vertraag je ook vandaag tot drie kwartier op de A19. Van Yper naar Kortrijk tussen Menen en de ring rond Kortrijk. Voor die registratierechten. Welke rechten moet ik just registreren? Ja, je kan niet overal expert in zijn. Gelukkig is er Wikifin voor jouw vragen over geld. Kijk snel op wikifin.be. Dankzij Simo vond ik een gezellig huis voor mij en mijn woefje in de snelstraat. Vind ook jouw ideale huis op simo.be. Simo, de Imo-site en app voor slimmerikken. Radio 2 Goeiemorgen, morgen, Peter en Kim kan natuurlijk. We waren gisteren ook bezig over de mol, die er was van het weekend. Je hebt nog half niet gekeken. Nee, ik heb nog geen tijd gehad om te kijken. Maar nee, ja, ik denk dat iedereen het nu wel weet. Het is met een bv. En, uh, Och, allee. Ja, ja. En, uh, het niet einde maar. is enorm spectaculair. Maar goed. Ja, als je dat nog niet Margot weet. Tuurlijk wel, Margot van de Regio. De lente begint dus. Heel veel mensen die met de motor willen rijden... Margot van de Regio zoekt daarom een heel specifieke motaar, een vrouw. Nu, zij zoekt hem niet, maar je kan er op dit moment zien staan aan een paar moto's en een paar vrouwen. Margot van de Regio, wauw, je staat in een, ja, wat is dat? Een, we um, oh, moeten gaan uitleggen. Ja, een werkplaats met moto's en twee vrouwen die op zoek ja. zijn. Vertel eens. Het klopt. Ik sta bij M&M Ingelbrecht in Oostende. Dat is het werk van eh, Kelly. Zij doet hier onderhoud aan moto's. En ik ben hier ook met haar eh, vriendin Inne. Die zitten samen in de Motorclub in Zedelgem. En zij ze hebben mij een bericht gestuurd, want ze hebben een belangrijke oproep. Kelly, vertel eens. Uh, ja, wel, het is namelijk zo. Uh, wij zijn dus net van mtz Zedelgem. En we zijn met een 150-tal 200 leden. En uh, dus daarvan zijn er maar drie of vier vrouwelijk. En nu willen wij graag eigenlijk een oproep doen naar. Uh, Vooral, allee, het mag vrouwelijke rijders zijn, maar ook vooral gewoon jong en gedreven. Want onze club bestaat voornamelijk uit uh, de, leertse, de dezelfde leeftijdscategorie. En wij zoeken een beetje jonge leden, zodat de club verder kan blijven bestaan. Okay, en wat vinden jullie zo uh, plezant aan motorrijden, Waar, Waarom is dat voor u de ultieme hobby? Uh, voor mij is het voornamelijk voor de adrenaline, de snelheid en uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Goh, uh, de kick dat je ervan krijgt, uh, de vrijheid, uh, nieuwe oorden gaan ontdekken, uh, de plaatsen dat je anders niet komt misschien, zo, ja, een beetje van alles. Ja. En ik zie Kelly ondertussen knikken, voor je hetzelfde? Ja, voor mij zeker hetzelfde. Um, het rijden, het uh, zelf bedienen van de motor, want van achter zitten is voor sommigen ook leuk, maar uh, wij je liever het ha zelf handen. Um, en genieten van de mooie uitzichten die je tegenkomt, ja. zowel als groep als alleen, is eigenlijk allebei even uh, allez, even gezellig. Ja, en het schone is ook. Jullie zijn echt hartsvriendinnen. Jullie kennen elkaar al super lang. Hoe zijn jullie dan ooit begonnen met motorrijden? Wel, wij zijn we geboren met de motomicrobe in ons bloed. Uh, onze papa's rijden al altijd met de motto En waren, uh, zijn lid van uh, MC sam en we ook altijd in het bestuur gezeten. Um, ja, jammer genoeg is mijn papa uh, vijf jaar geleden uh, gestorven. Dat is eigenlijk vrolijk met de moto. Uh, maar daar wordt hij nog altijd uh, allee, yeah, in het hart in het hart gedragen, ja. Ja, gedragen. ja en dus jouw papa Hans, hè, ja. de, je hebt de foto hier vast. Hij ziet er een super warme man uit. Als ik zijn foto zie, moet ik glimlachen. Maar na dat ongeluk, je bent zo gewoon op die motor teruggekropen. Je had niet zoiets van ik, ik ga daarmee stoppen? Uh, nee, het zit in het bloed en ja, ik, kon, uh, ja, ik, ik haal heel veel uh, passie en vooral echt plezier uit het motorrijden. Dus uh, ja. Altijd als ik op de moto zit, zit zij van achter mee bij mij. Ja, want dat zeiden jullie daarnet ook. Hè? Is jullie een soort engelbewaarder geworden als jullie rondrijden? Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, hij beschermt ons een beetje. Hè? En zoals we in onze oproepje ook gezegd hadden, uh, is zij onze engelbewaarder. En we doen echt elke rit in teken van Hans. En van allee, onze club en onze papa. En hij is daar eigenlijk echt wel een heel belangrijk punt in. Ja. Het, is, het is een warme club, ik voel het meteen Nog één ding wat je mij daarnet vertelde Ine, wat wel belangrijk is Het zou mensen misschien een beetje afschrikken Om bij een club te komen rijden Maar eigenlijk moeten ze daar helemaal geen schrik van hebben Nee, nee nee absoluut niet. Uh, eigenlijk wordt er vaak van uitgegaan... als je aangesloten bent bij je club... dat dat zo uh, dat zeggen, een beetje ruig is... en dat je bepaalde verplichtingen hebt misschien... maar dat is dus totaal niet het geval. Uh, wil je veel rijden of wil je niet rijden? Of, uh, allee, eigenlijk is het meer een vriendengroep... maar hoe meer dat je doet voor je club... en allee, toch zeker bij ons is dat zo... hoe meer dat je ervoor terugkrijgt. Je bent welkom, uh, iedereen mag komen... Uh, iedereen is sociaal... je wordt er echt bij opgenomen, het is warm... Uh, en als je eigenlijk echt... Met ...met dezelfde mindset allemaal gaat... ...om kilometers rijden en plezier te maken... cafeetjes te doen, dat hoort er ook bij... Hey, ...pintje drinken samen of colatje... ...want hey, alcohol op de moto is niet zo verstandig... Hey, ...dan is dat eigenlijk... ...het is eigenlijk enkel dat... ...en ik zeg zo, hoe meer dat je doet... ...hoe meer dat je terugkrijgt. Kijk maar, ik voel mensen al warm worden... ...door gewoon naar jullie te luisteren... ...als ze zin hebben om zich aan te sluiten bij jullie club... ...hoe kunnen ze jullie vinden? Op ww.mtc-zedelham.be. Voilà, dat is duidelijk... ...en Peter en Kim, ik ga straks nog een ritje maken... ...met Kelly en Inne, ...en ze gaan jullie ook nog een paar tips geven hoe je veilig met de motor kan rijden. En dat kan je dan straks allemaal zien op onze socials. Oh. vrtnieuws.be kan je checken of het Radio 2be kan ook. Dankjewel Margot. Van de regio. En deze man staat vanavond in Forst Nationaal. Zonder motto, denk ik. Eros Ramazzotti. Goedemorgen. Con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì, un'occhiata di sole, vorrei poterti ricordare lo sai, come una storia importante davvero, non che siamo se sul sentimento che hai, solo un canto leggero, sto pensando a fare. Non dispiacere, spiacere, nel deserto che lasciano dietro se trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti che restano così impressi la mente. Certi amori ti lasciano. Andere. Ci sono mari e ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certiamo morire gana o no? un'emozione per sempre, momenti che raggiungono. En Kim. Morgen. Zilver, zilver. Er hangt iets in de lucht, elk jaar net iets warmer. De rijken worden rijker, dus de armen worden armer. Ze vlossen elke dag, want ze liegen door hun tanden. Wie gaf er ooit de touwen aan de witgewassen handen? De consument blijft consumeren. IJsberen, blijven ijsberen. Als er nog wat ijs voor Kijkt op naar boven Als je niet naar olie Wat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 Naar boven Hallo, hallo, kan jij ons horen Zij graaien naar goud Maar wij zoeken naar zilver Pommelin Thijs Radio 2 Een hart voor West-Vlaanderen morgen. En waar zitten jullie dan exact live In Kortemark aan de Mauterij Dat is Brouwersplein blijkbaar Met koffie koken, koffie de hele show Niels en Wils live En er is blijkbaar ook net maar Top, hè? En zeer, zeer veel mooie vlaggen die binnengekomen zijn in de app van Radio 2. Een van de mooiste vind ik in Dixmuiden. U Die wappert daar mooi aan die, ja, dat oude gemeentehuis. Ja, maar ik heb er ook zo gezien aan een ponton. Dat vond ik ook heel mooi. En aan een uh, soort molen ook. Heel veel moeite gedaan. Tof om te zien. West Vlamingen doen altijd moeite. En jij misschien ook. Als nu je telefoon gaat, dan neem je op en brul het maar even uit. Hallo, mijn Francis. Francis Grisson. Ja, dat klopt. Waar heb jij de vlag gezien van Goeiemorgenmorgen? Oh, we hebben die gezien de, op de hoek van de Menestraat aan de Markt te Iepers. Dat klopt. Helemaal. Ja. goed gedaan. Hey. Proficie, ja. man. Croissantsje ja, erbij. Wel, dank ja, dank u wel. Wat ik, zie, ik zie dat jullie croissantsjes aan het eten waren. Ah ja, we vonden dat nog een leuke touch om aan de foto te geven. Is dat een lokale specialiteit, croissants, daar? Nee, maar dat was een beetje bij jullie promo filmpje van Goeiemorgen Morgen op het einde. Juist. Ik was het al bijna ja, vergeten. Ja, ja. Ja. Ja, ja, hey, maar daar, daar is over nagedacht, ja, Peter. Ja, is... Ja, daar is over nagedacht. Er is ja, iemand ja, ja. wakker en heet, Francis ja. Grison. Zeg, geniet ja. van de dag en geniet ook van de Vlaanderen vakantiecheck van 400 zeker, euro. man. Ja, inderdaad. Dank u wel. Joepie. <laughs> Zo eenvoudig ja. is het. Doe het zelf. Spot de foto, deel hem in de app van Radio 2 en win. Goedemorgen. Ja, ik het. Dancing van cool uh, we moeten even naar onze inspecteur, want die komt er zo meteen om negen uur. Ja, klopt. Inspecteurs Finn, we waren vanmorgen bezig over het feit. Of je nu moet, ja, moet je nu veranderen van leverancier of niet? Ik durf het niet gewoon. Ja, je moet op zijn minst gaan vergelijken. Want je moet misschien niet veranderen, maar je moet toch op zijn minst weten. wat je nu betaalt, of dat veel te veel is of redelijk. En je kan in de V-test nu gewoon heel erg goed zien. waar jouw contract, wat jij betaalt, zich verhoudt tegenover alle andere contracten die er zijn. En dan weet je op zijn minst, ja, ik moet het toch proberen. Maar is het dan niet iets wat je moet blijven doen? Want ik heb het bijvoorbeeld dan drie maanden geleden gedaan nu terug, is, moet je het dan niet elke maand bijna gaan doen? Ja, elke maand is wat veel, maar misschien toch wel een aantal keren per jaar. En soms kan je ook gewoon zien dat jouw eigen leverancier op dit moment alweer een beter tarief heeft. Dan, dan is het niet zo omslachtig oh. om te veranderen. Kan je gewoon bij je eigen leverancier vragen van ik wil wel bij jullie blijven, maar wel tegen dat lagere tarief. Want je hebt inderdaad oh. ook die variabele tarieven. Mm -hmm. Die verschillen ook nog echt heel veel met elkaar. Want er wordt een marge opgenomen per leverancier. En de ene keer is dat heel weinig en soms is dat veel te veel. Dus toch maar vergelijken. Ja. En zometeen in, in gaat het ook over verzekeringen bij inspecteurs van zeker fluisteren. Het is nuttig. Jub Radio 2. Elke dag telt voor twee. En ik zal de hele wereld. BHP.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 Haal we zonnebril maar boven. En laat ons samen de koffer induiken. Al ja, ik snap wel wat ik bedoel. Bezoek in september de mooiste steden van de Middellandse Zee. Samen met je favoriete thuisacteurs. De Thuisreis. Meer info via projectreizen.be Ketnet Junior brengt de wonderenwereld van TikTok tot bij jou. Tic -tac. Stimuleer je peuter om kleuren, geluiden en vormen te ontdekken... met de tiktok boekjes en het houten speelgoed van TikTok.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 Kies voor avontuur tijdens de supertoffe paaskampen in Snow World Dus ski en snowboardkampen voor 6 tot 16-jarigen. Met busvervoer vanaf Gent-Dampoort. Alle info op snowworldcom Terneuzen. snowworld.com-terneuze. Grote Kunst voor Kleine Kenners. Een interactieve expo waarin jong en oud op verrassende wijze kennis maken met de allergrootste kunstwerken. Illustratrice en schrijfster Thijs van der Heijden laat pandas, biggetjes, beren en Nijlpaarden figureren in wereldberoemde schilderijen. Grote Kunst voor kleine kenners op de Grote Markt in Brussel. Tickets via grotekunst.be samen met Radio 1.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 Rap! Naar Bonap, want de nieuwe promo ligt Vanaf morgen de hele week? Bij aankoop van 1 kilo kippenonderbellen krijg je de tweede kilo gratis. Haast je naar je Bonap in Oost-Vlaanderen. Bonap, bon dat smaakt iedereen. Radio 2, stelt voor. Pocahontas! Pocahontas, de musical. Een nieuw grootsfamiliespektakel met wereldpremière in Vlaanderen. Laat je meevoeren met de prachtige muziek en indrukwekkende decors. Pocahontas, de musical. Vanaf de paasvakantie in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2. Er bestaan een aantal misverstanden over verzekeringen. Bijvoorbeeld dat je niet moet gaan vergelijken dat dat toch geen zin heeft. Ik zet ze recht straks. ZANG